Doorheen kon. Nog steeds is niet duidelijk hoe het dak van een theater in Londen kon instorten. Tijdens een uitverkochte voorstelling in het Apollo Theater in Londen... kwamen brokstukken van het plafond in het publiek terecht. Bijna 80 bezoekers raakten gewond, zeven zijn er slecht aan toe. Deze Nederlander zat in het publiek, hij hoorde midden in het theaterstuk ineens mensen schreeuwen. Toen begon opeens, begon er, begonnen er kleine stukjes van het plafond naar beneden te vallen. Toen begon opeens het hele plafond door te, te buigen...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 Twee mannen uit Eindhoven hebben geprobeerd politieagenten wijs te maken... dat de kat, een druksoort die ze vervoerden, kerstversiering was. De twee reden volgens Omroep Brabant in een gestolen auto. Achterin stonden dozen met 150 kilo kat. Groene takken met blaadjes waar je op kan kauwen en waar je high van wordt. Vooral onder Afrikanen is kat populair. De twee mannen beweerden dat het ging om decoratiestukjes voor op de vensterbank. Maar de agenten trapten er niet in. Het weer. Vanuit het westen klaart het op en gaat ook de zon flink schijnen. De rest van de dag blijft het droog en het wordt zo'n 7 graden. Vanaf morgen neemt de kans op regen weer toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op onze site nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Oh, alleen deze week bij Phonehouse. een Simlog-vrije Samsung Galaxy Core voor maar 189 euro. Ga naar de winkel of kijk op phonehouse.nl. Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Ho ho ho. 15, 20 en 25% kerstkorting op een artikel naar keuze met de DA Kerstcoupons. Kijk in de kerstfolder of vraag ernaar in de winkel. Tot 25% kerstkorting bij DA.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 Vertraagd, we gaan snel. ABS Autoherstel. Als je na je afstuderen denkt: wat kan ik eigenlijk worden? We vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl.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 3 FM Vrijdagochtend en vol de liefde door de radio Met de Cure I'm in love with Leelwarden. Niet zo lang geleden wakker geworden, en ik een half uurtje geleden. Fijne nacht gemaakt vannacht. En ik kijk hier naar buiten. Nou, je hoort het misschien inmiddels ook op de achtergrond gewoon. Bij de brievenbus wordt gewoon kleingeld weer naar binnen gestort. Het is zo fijn om te zien dat het zo druk is hier op het zeiland in Leeuwarden. De zon schijnt erbij. Het ziet er gewoon allemaal fantastisch uit. De mensen zien er mooi uit hier voor de deur. En dat zeg ik en dan hoop ik ook een beetje complimentjes terug te krijgen. Nee, ik voel me eigenlijk prima weer in die zin. Misschien een beetje kleine oogjes van juist een goede nacht slapen. Dat kan natuurlijk eigenlijk ook zo, uh, zo werken. Giel, jij zei vanochtend dat Martin ja, Garrix is, is het, geweest. Ja, ja, het lijkt gewoon alsof jij kleine oogjes hebt. Maar dat komt omdat je grote bril <laughs> hebt. Ja, ja. Hey, die heb ik nog niet gehoord. Nee, uh, Martin <laughs> Goeie, ja, Garrix, die, uh, ja. Ja, die was er jongen, echt. Keihard, want die gast is ook half doof van het worden. Dus die had hier mm. zijn monitorboxen, zoals dat heet. De, de speakers hier binnen ook hard, jongen. Oh, ja, ik voelde wel wat trillen, denk ik. Maar ja, het is net als op een boot. Dan kun je lekker slapen. Ja, of het een beetje zo ja, ja. beweegt. Ja, nou, ik niet. ben blij dat het, uh, ja. dat het zo is uh, gevallen. 50 euro voor de uh, Cure of Friday. I'm in Love. Erwin Boskma, daarvoor uh, ontzettend bedankt voor het aanvragen. En uh, ik kan wel zeggen: een hele goede morgen tegen Bigert. Hallo, Bigert. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Paul. Hallo. Um, jij wilde graag een fijne plaat aanvragen, hè? Ja, dat klopt. En ehm, uh, had je nog een speciale gedachte bij dit nummer of dacht je, ja ik vind het gewoon een fijne plaat en die uh, moet radio op? Nou ja, ik vind het een fijne plaat, maar mijn dochter van bijna eens zit er nog veel mooier eigenlijk. Oh, heel goed. Heel goed, goed, heel leuk. En uh, zij reageert al echt op dit liedje? Ja, dan gaat helemaal uit de plaat, flink dansen. En is ze bij je in de buurt ook? Nee, ze zit thuis bij papa voor de televisie, want oh. ik ben aan het werk. Oh, oké. Okay. Maar uh, ze, ze kijkt in ieder geval wel. Dus ze gaat hem wel ja. zometeen meekrijgen als, uh, als ik hem start. Precies. Oh, heel goed. Hoeveel levert het op eigenlijk, Birgit? 10 euro. 10 euro. Hartstikke mooi. Dankjewel, wel Dat zijn toch tien stukjes zeep voor een maand lang voor kinderen die het goed kunnen gebruiken. Uh, het is leuk dat je juist die plaat aanvraagt, Want hier uh, op het zeiland in Leeuwarden staan, ik nou ik denk dat het uw ging. volgens mij zijn er wel 500 mutsen daar in de verte of zo. Oh ofzo. Ja, inderdaad ja. Ongelooflijk veel kerstmutsen. En laat nou dit nummer Ken Holders van McLemore uh, ook hun plaatje zijn. Dus als ik hem ga starten, dan gaan hier 500 mutsen oh. een ontzettende dans doen. Dus als je in het buurt bent van die televisie, net als het dochtertje van één. Uh,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 we put our hands up like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Can we go back?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 Gaan omhoog hier hoor. Macklemore hoorde je met Ken Holda. Vijf ho applaus voor jezelf, Leeuwarden, wat was het goed? <applaus> ja, ja, ja, ja, het ging echt helemaal los hier. Met ik denk zo, weet je, nou, 500 kerstmutsen stonden hier. En dan zijn er al de drie waarvan je denkt, hey, die kunnen het goed, die kunnen het goed. Dat waren dan de mensen op het podium: uh, Juvat Westendorp, Niels van den Heuvel en Shaggy, Shaggy. Nou, het mocht wat kosten deze ochtend zelfs dat hij erbij was. Uh, die danste die hier professioneel. Het leverde 5000 euro op. Dankjewel daarvoor door uh, Coach. Zij sponsoren dit. Uh, Fijne evenementje even in de ochtend. Ik zit even rechts van me te kijken bij de brievenbus. Waar het echt gewoon een, een, een dolle boel is deze ochtend ook alweer. Dat is zo'n rare gewaarwording. Ik kom net uit mijn bed. Ik stap hier de woonkamer binnen. En zie ontzettend veel gekleurde checks voor de deur. Het is echt geweldig om te zien. En nu zie ik ook een, een, een jongen hier met een mooie muts beneden op. En een klein bakje. En, en nou, ik ben eigenlijk toch wel benieuwd. Goedemorgen. Wie ben je? Hallo, Jarim. Je hebt echt een hele grote bak met allemaal kleingeld in je handen, hè? Ja. Hoe kom je eraan? Ik heb appelmoes gemaakt. Oh, heerlijk. Heb je misschien nog wat bij je ook? Nee. Nee, dat vermoedde ik al. Nee, vergeten. Vergeten, ja. Jammer. Is het? het is allemaal op. Maar dat is dan goed te horen dat het op is, want dat heeft heel veel geld opgeleverd dus. Want wat levert appelmoes op, Jarim? Hoeveel heb je ermee opgehaald? Meer dan duizend euro. Nee, nee. Dat is wel fucking. Duizend euro Appelmoes. Echt. Ik heb wel veel Appelmoes in mijn leven gekregen, maar voor de duizend. Waanzinnig joh. Je hebt hem hartstikke goed gedaan, zeg. En kan ik nog een liedje voor je draaien ook? Ja. Misschien een mashup of iets anders? Ralf ja. toch? moet Ja, mama heeft volgens mij, ik heb horen fluisteren Ralf Makkenbach. Ja, maar de verbinding werd steeds slechter. Dat komt allemaal goed. Maar dank voor het aanvragen en dank natuurlijk ook voor die duizend euro. Gooi hem gewoon lekker door de verliezen. Nou. Oh. Dus wil je onze appelmoes hebben, Giel. Ja, inderdaad. Uh, dit is het welbekende sapjesalarm. Dus dat betekent dat ik dan de klep open doe van de deur. En daar staan inderdaad twee sappies klaar. Ik denk dat we die andere gewoon eventjes voor Koen uh, bewaren. Het uh, ja. ja. Het is gele brand vandaag. Het, het, het, het ja. ja. Ik weet het niet. Het, het, het, het sluit goed aan bij het thema. Zo ziet het er een beetje uit. Nou hè. Uh, maar goed. Dit is uh, bananengiel, zou ik zo zeggen. Goedemorgen zonnestraaltjes. Zo staat er. Het geluk is aan jullie zijde deze ochtend. Dit zonnig gekleurde sapje zal jullie doen shinen. De appeltjes die erin zitten. Oh, dat is ja. toch fijn. Leuk. Dankjewel Jorim. Uh, die past helemaal bij het thema. In appels zit namelijk een stofje dat helpt tegen diarree. Ook zit er passiefruit in. En dat zit dan weer borden voor antioxidanten. En de mango gaat wonderen voor jullie verrichten. Het zorgt er namelijk oh. voor dat de verstopte poriën in de huid zich openen. En jullie gezien zichtjes zachter gaan aanvoelen. Echt waar? Na drinken zullen jullie stralen als nooit tevoren. Oh nee, wacht. Dat deden jullie natuurlijk al. Hadden <lacht> oh, we dit nodig? Het klinkt wel als een sapje waar we Koen van wakker kunnen maken, geloof ik. Ja. Met, met zoetigheid en zo. Dus maar dat... laten we Koen in godsam ja, even laten liggen. Oké. Okay. Cheers. Proost, man. Oké. Okay. Ben benieuwd. Ja. ja. Hij kan niet zo van bananen, moet ik Nee, hoop. dat is maar zo overheersend. Ja. Maar goed, uh, laten we. Ik kan er ook niet echt meer uit, hè? Nee. nee, nee. Uh, nou, wij nemen nog even een slokje hier. Uh, ik ga mijn gezicht voelen. Ja. Ik open mijn podium vast. Madonna is hier.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 We're <laughs> is fijn zeg, want ben ik blij om deze plaat even te kunnen draaien. Babbel, sorry. Van Biffy Clyro. Hij kwam binnen van uh, onder andere M Zijden. Wow! Schrijft hij erbij. Simon in 013. Simon, de zanger van uh, Biffy Clyro. Patricia, deze is voor jou, zegt Em er nog bij, voor 10 euro. En uh, Erik zegt, ik heb Biffy Clyro dit jaar twee keer gezien. Het waren echt de beste optredens van het jaar. Het is een heerlijk nummer als je er even doorheen zit. Maar het zit er nog niet doorheen, maar het is ook zonder dat je er doorheen zit. Een heerlijk nummer, uh, Erik. Wat een fantastische plaats. En inderdaad, ik zag ze in het voorprogramma van Muse afgelopen jaar in de Arena. Het was zo goed. Die gasten hebben zoveel goede liedjes. Alleen iedereen schijnt ze te vergeten. Dus laat ik het nog één keer zeggen. Biffy Clyro. En het mag echt wel aangevraagd worden deze week. Ik word er in ieder geval erg, erg blij van. Um, waar ik ook blij van word... is dit. Giel, wil je even mee met... Uh... Serious Request. Serious Request. 09. 1, 3, 09, 09. 09, van Adems, die zit in het callcenter, die kijkt uit over dit mooie zeiland in Leeuwarden, in het, het hoogste ja. punt van, van Leeuwarden. Wat zie je eigenlijk nu, Bart? Nou, ik zie op dit moment de camera voor mijn bakken staan, maar als ik naar links kijk, dan, uh, dan kijk ik uit uh, op het zuiden. Als ik links kijk, het, uh, nou ja, ik kan, ik kan werkelijk heel Friesland overzien. Dat is wel echt helemaal te gek. En als ik dan naar het achterste raam loop en naar beneden kijk, dan zie ik het Klaassen Huis in, het, in het klein beneden in Leeuwarden staan. Dat is wel echt helemaal te gek. Uh, hoe is het bij het callcenter, Bart? Wat, wat, wat gebeurt er? Is het druk? Ik zie achter jou, want ik had het al zien op de camera... mensen inderdaad wel dik in hun laptop duiken... maar uh, wordt er genoeg gebeld? Er wordt lekker gebeld, maar er kunnen altijd telefoontjes bij. Ze kunnen altijd net even wat sneller wat dingen noteren, et cetera. Hoe meer mensen er bellen naar 0909 1336 hoe beter. Uh, te gek wat er allemaal binnenkomt, hoor. Ze hebben ook vannacht natuurlijk wel hard doorgebeld. Een paar mannen hebben doorgegeven dat ze de Elfstedentocht gaan kajakken. Ja. Dat duurt in de zomer al 34 uur, Dat dus kan je nagaan in de winter. Morgen stappen ze om 9 uur in de kajak en ze komen zondagavond met krakende spieren. En als stinkende otters komen ze weer in de kajak. Maar dat is dus kajakken. gewoon de Elfstedentocht als hij bevroren is, maar dan omdat het natuurlijk geen ijs is nu. Uh, ga, nee ja, exact. Gaan ja. ze in zo'n overmaatse kazoo zitten? Ik vind het echt uh, fantastisch van de mannen. En uh, Johan Plug is dominee, die is uh, een tijd aan het werk geweest in West-Afrika. Die heeft daar uh, uh, een, uh, een flinke tijd gewerkt en die heeft inderdaad gezien dat daar echt kinderen aan diarree doodgaan. En die gaat uh, zondag preken voor poep. Hij gaat uh, de collecte opbrengsten van het dienst naar uh, Serie Quest doneren en het uh, schijnt ook dat hij uh, hosties hamkaas gaat uh, serveren. Dus dat gaat ongetwijfeld wat opleveren. Nou, maar een schijnlijke draai... heb... uh, dan denk uh, je ja, ja. ja, dat zou ook zo maar kunnen. Okay. En ik heb Sarah als goed aan de telefoon. Sarah, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt ook iets bijzonders gedaan. Je hebt het callcenter vanmorgen aan de telefoon gehad. Die mevrouw er rechtsachter die heeft dat net allemaal doorgegeven. Want jij hebt een, uh, ten eerste goed nieuws te melden. Gefeliciteerd, want je bent zwanger. En jij hebt besloten om iedere dag dat dat kindje in jouw uh, glazen huis, ik maar zeggen, zit. Zo beschreef je het zelf ook. Hè? Uh, ja. Heb je besloten om, dat om uh, 10 euro te doneren aan de Serious Request. Dat klopt. Omdat ja. mom, uh, I don't have to clean the shit yet. Nee, um, uh, precies. Had ik bedacht, uh, nou, zolang de dj's in het huis zitten... En uh, zij ook binnen blijft. Uh, sponsor ik in ieder geval met 10 euro. En ik ben inmiddels op zoek gegaan naar sponsors. Ja. In de omgeving die het ook uh, nuttig vinden. En uh, nou, ja, dat komt op gang. Dus wie weet wat er binnen gaat komen. Wow. Ja, alleen de grote vraag dan, uh, Sarah. Uh, is ja. het kindje gisteravond verwekt? Of is ja, het verwekt? dat ja, oh, is ja. Voor de opbrengst zo nee, belangrijk. Nee, het, jongens, uh, ja. morgen is eigenlijk de ETA. Of oh, de, wow. de datum. Dus uh, ze, had in, ze, had al, ze had er al kunnen zijn. Ja. Dus, uh, ja. maar Laten we Hopen Als op een jullie hè? en zij ook, dan ja. komt het volgens mij helemaal goed. Ja, hopen we inderdaad op een kerstkindje. Welke plaat heb je aangevraagd? Um, ja, take your time girl natuurlijk. Want hoe meer, zij, hoe meer tijd zij neemt, hoe meer geld er misschien in zijn gaat. Wow, ik vind het wel mooi hoe erover nagedacht is door jou hoor. Dat ja, het, echt, het zit goed in elkaar, ja. deze actie. Wow. Ja, ja, ja, je ziet het ja, wel zo belangrijk is het dat mensen hun fantastische initiatieven uh, doorbellen uh, naar 09091336. We verzamelen ze hier allemaal en als je ze zo meteen nou, vertelt wat we hebben op de radio, vooral bellen. Je kan het op de site natuurlijk kwijt... maar op uh, ja, via de telefoon toch al die ongelooflijk aardige tijd. Ja, vind ik ook. Het want het is gewoon verderweg de makkelijkste manier om. ...om geld te doneren, vind ik. Je pakt gewoon even je telefoon... ...0909-1336. Voor je het weet heb je iemand aan de lijn. Uh, Precies. En, en dan kun je gewoon je verhaaltje even vertellen... ...en je hoeft, je hoeft er gewoon niks op te schrijven... En niet lang na te denken. Je, je, je wordt leuk bezig gehouden. Het is echt uh, 0909-1336. Ik kan het iedereen aanraden. Dankjewel Bart. En ik spreek je graag straks weer voor uh, een mooie update. Bye-bye. Het is tijd voor... Uh, nou, ...over kinderbeleidshoop gesproken. Suzanne is ontzettend blij met Estra en haar man. Yeah. Samen genieten ze op zondagochtend... ...van elkaar. En daarom mocht er ook geld naar het Rode Kruis. 10 euro voor Maroon 5 en Sunday Morning. Sunday morning rain is falling Still some color share some skin Clouds are shrouding us in moments unforgettable You twist a bit the mold that I Zelf maakt, croissantje erbij, sudorange, uh, ja. Dat noemen we fantasie. man. Ja, dat is een, dat is een fantasie. Dat is de, Maar de werkelijkheid is dus als ik op links kijk. Uh, ja, ja, ja. jammer joh. Nee, maar ik snap hem. Zo Sunday morning, ja. Ja, Maroon 5 voor die. Op verzoek natuurlijk. Er kan geld voor binnen. 0909 of www.3fm.nl slash plaat om een nummer aan te vragen voor Serious Request. Als je niet van John houdt trouwens, dan heb je even per voorlopig. Ik zie John, uh, John Newman voorbij komen, John Farnum komt eraan, maar gelukkig ook John Bakker. <laughs> ja, Nou is het te laat. Ik nog wel... ja. Ja. Je, je, je kan je radio nog uitzetten, maar nu ben je te laat. Goed, wat, ja, Maar je wilt toch ook weten hoe het is op de weg natuurlijk? Uh, dat, daar ga ik wel vanuit, ja. ja want nou, hoe is een het? We vielen op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt uh, Koenplein. Twee kilometer, valt wel mee. En de N219, dat is de weg vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel. Die is bij Nieuwekerk aan de IJssel helemaal afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dankjewel nou John, you're the voice. You're the voice. John Farnham dan in dit geval komt van uh, Racine van Meersbergen. Bonnie Evertz uit Marknessen. Madeline Ansums uit Didam. Gert Pluimers. En ook Freek Kuppen. Allemaal betaalden ze voor deze plaat. Dank daarvoor. stem laten gelden in de vorm van geld. Door te doneren aan het Rode Kruis. En deze plaat leveren bij elkaar bijna 200 euro op. En heb ik het over 200 euro, dan bouwt het Rode Kruis voor dat geld al een waterinstallatie op een school, zodat kinderen in ieder geval hun handen kunnen wassen daar. En het, en ik heb het zelf gezien. Het is echt ontzettend grappig. Het, is, het ziet er heel Professorisch eigenlijk uit hoe dat uh, gemaakt wordt. Echt met een, een oude Jerry-can uh, uh, en, en misschien wat takken om, om een watertapje te maken. Maar het werkt, er komt stromend water uit de grond, dus die kinderen kunnen hun handen wassen. CFM. Serious request. En daar gaat het The toch om, Oh, nou dit is helemaal niet wat ik wil laten horen. <laughs> hij is namelijk helemaal geen Playboy. <laughs> nee, sorry. Het is wel niet is natuurlijk. Hij staat weer buiten op het plein van de zonder bril. Het is Domi, de leukste van heel het team. Een goede komaar. Soms wat <truim> Domien, goedemorgen. Hier staat op het plein op het Zijland in Leeuwarden. En uh, wat heb je bij je? Uh, heel veel mensen. Leeuwarden, goedemorgen. Nou <truim> <truim> ja, Paul, het is nog een beetje het begin van de kerstvakantie van dit jaar. Dus er komen heel veel scholen nu deze kant op naar het Zijland naar Leeuwarden om bijvoorbeeld checks aan te bieden. Um, dit is een hele groep kids die hebben keihard gewerkt. Leg even uit, wat hebben jullie precies gedaan? En waarom was het geen kinderarbeid? Uh, we hebben zeep verkocht om uh, geld in te zamelen voor 3FM. En dat is uh, geen arbeid, nee. Maar jullie hebben het wel zelf moeten verkopen ook? Ja, maar... Uh, ja, uh, ja be beetje kinderarbeid, maar voor het goede doel. Ja, ja. Nou, ja. Vonden jullie het leuk om te doen? Uh, ja, heel erg. Maar wij gingen met groep 8 een dagje werken. En uh, ja... Dat is leuk. En zo heeft iedereen van jullie school iets gedaan. Zo ja. moet ik het zien. Ja. ja. En wat, wat hebben jullie voor werk gedaan dan? Uh, wij, ik stond met een paar in de keuken, konkommen en uh, uh, snijden en zo. heb je al je vingers nog? Ja. Want het is leuk hoor, dat goede doel, dat rode kruis. Maar ik wil wel graag dat je heel huis ook weer, uh, weer thuis komt. Hoeveel euro heeft het opgeleverd? 3300 euro. 3300 euro van de burgerschool uit Dokkumpal. Dat is dan een klein stukje kinderarbeid. Nou ja, je hebt het gehoord. Maar er wordt ook heel veel gesport natuurlijk. Dan ga ik even naar deze dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Groningen. Uh, jullie hebben dan gesport, maar eigenlijk vooral heel veel lol gehad op het ijs. Ja, zeker. Wat hebben jullie gedaan en hoe heeft dat geld opgeleverd voor ons? Uh, wij hebben gesponsord en uh, rondjes geschaatst. En daarmee geld opgehaald. En dan wil ik natuurlijk wel even weer keihard horen hoeveel dat op heeft geleverd. Wij hebben opgeleverd 2000. Hop, en weer 2035 euro in de pot. En jullie zijn van welke school precies? Ja, zijn de College. Op Uit Groningen. Ja, op nou. de Vanschendel. Paul, en zo dus vrees ik, nee, hoop ik dat zoveel mogelijk scholen, steeds meer scholen naar worden gaan komen om hun checks aan te bieden aan het, het Glazenhuis, aan jullie, aan onze prachtige actie van dit jaar. Ja, het is te gek om te zien hoeveel checks er inderdaad omhoog gehouden worden. Nou ja, en hoeveel kids ja. hier om me heen staan. Ja, ja ik hoor ze trouwens helemaal niet, in. Wacht. Oh nee, toch wel, heel toch wel, ja, toch wel. Dag ja. Dag Lilian, tot later. Tot later. Hij staat echt op het plein. Hij weet hoe het hier aan toe gaat op het zeiland. Maar ja, ik, ik kan het ook zien aan de rechterkant van me. Uh, Ongelooflijk, al die spandoeken en, en borden die omhoog gehouden worden met enorme bedragen. Ik ga ze zo noemen, want het is echt waanzinnig. Eerst het eerste bedrag dat Chris van der Horst overmaakte aan het Rode Kruis. En dat was 25 euro. Hij speelde niet vals. Hij wilde graag Cheating horen. Hier is John Newman. For yes, your Jan Neumann, hoorde je met cheating op 3FM? 3FM. Serious request. Kom in actie. Geld doneren kan natuurlijk door een plaat aan te vragen. Zo zijn we ooit begonnen met Serious Request. Maar je kunt ook zoveel meer dingen doen. Je ziet het hier zelf op het plein. Ik zie het hier voor me. Uh, mooie acties. Kom in actie. Dat is wat je kan doen. Je kunt hem aanmelden via de website 3fm.nl slash kom in actie. Je kunt echt werkelijk van alles doen. En dan is Timor die op je afkomt. Timor is specifiek deze week in, uh, in Friesland. Friesland boppen. Om verslag te doen van de lokale acties die hier zijn. Ja, en wat je nou gaat doen. dat is zo wel, wel gaaf. hoor Wat je nou gaat doen. Timor, je bent op dit moment bij het uh, ziekenhuis. En volgens mij ga je een beetje radio maken bij het ziekenhuis op dit moment. Dus kom maar in Timor met de ziekenhuisradio. Groeiem. hem! Goeiemorgen vanuit het uh, uh, Paul Rabbering. Dat gaan we zo meteen doen op het radio Het is echt een geduchte concurrent van jou is hier okay. bezig, Paul. Dus pas op. Maar eerst zijn we hier in, dit, in het ziekenhuis in Leeuwarden. In een prachtig verlichte hal. Uh, het MCL van Leeuwarden. En het stroomt hier binnen met patiënten en bezoekers. En ik ben hier met iemand. En dat is ongelooflijk. Haar naam is Annemiek. En jij bent coördinator van de Serious Request acties. In het MCL van het personeel. En dan denk ik, ja, als je coördinator bent van die acties. dan is het Hoeveel onmensveel acties zijn er onder personeel geweest? Ja, medewerkers die zijn eigenlijk massaal in actie gekomen. Um, afdeling afdeling endoscopie is uh, geheel in het thema uh, wc-rollen gaan verkopen. En Endoscopie uh, is iets met, met de de darmen. Met de, de ja, darmen, klok, die ja. klopt. wc-rollen verkopen, leuk. Ja. Dus uh, die hebben meer dan 1000 euro uh, opgehaald. En uh, ja, dan hebben we hier de kraamafdeling uh, ook staan. En die hebben eigenlijk het meeste geld opgehaald van het MCL. Nou, dit is prachtig. Ik zie allemaal, er staat hier een, een soort groot wasrek met allemaal gekleurde mutsjes. Die zijn allemaal door jullie gebreid? Jazeker. En door oma's en door familieleden, kraamcentra en noem maar op. We kregen hulp van ouder. Alle... leuke, leuke mutsjes. Ja, helemaal leuk. Babymutsjes, hoeveel heeft het opgebracht? Um, ik denk dat we boven 17.000 euro komen. 10.000 euro, het MCL. Dit zijn maar twee van die vele acties die wow. ze hebben gedaan. En dan, ja Paul, je ziet het hier. Dan is die geduchte concurrentie voor het Glazen Huis ook hier bezig. De ziekenhuisomroep is hier namelijk <laughs> bezig. Een van de dingen die uh, natuurlijk heeft gespeeld om uh, natuurlijk ook... Uh... Ze zijn aan te praten. Ze zijn namelijk ook plaatjes aan het draaien. Sorry, Johan. Mag ik je heel even onderbreken? We zijn live in de, in de uitzending. Ja. Uh, jullie zijn plaatsje aan het draaien voor het personeel hier of voor de, voor de gasten? Uh, patiënten? We zijn de, zeker de bezoekers van het MCL. En natuurlijk ook de patiënten. Die kunnen een verzoekje aanvragen bij ons voor een euro... En dan kunnen ze, dan gaan wij dat plaatje draaien en al dat geld wordt natuurlijk gedoneerd naar seriës request. Hartstikke goed, ga nog even door, want hier is zo'n mevrouw. Dat is mevrouw Kersties. U bent, ik zie u net komen aanrijden in een bed helemaal. Ja, leuk, hè? U ligt helemaal in bed. Vanaf welke afdeling bent u gekomen rijden? Van F. En wat is dat? Wat is dat afdeling? Dat is voor de knieën operatie zo. Wat is de, hoe heet dat? Orthopedie. En dus daarom ligt u nu hier in bed en u dacht dat is wel heel fijn dat het plaatselijke ziekenhuis omroep plaatjes draait? Ja, zeker weet het. Ik, ja. ik hoorde dat ze vroeger als ik mee wou doen. Ja, heerlijk. heerlijk! Altijd! En toen dacht u welk plaatje, heeft een heel briefje, welk plaatje gaat u zo meteen aanvragen? Ik wou graag aanvragen, dank God, het is Christmas. Wie? Geen God, het is Christmas. Ah, thank God, het is Christmas. Van wie is die? Van Queen. Van Queen, ah. natuurlijk. Is dat u, hoe oud bent u, mevrouw? Nou, ik ben niet oud. Ja. Ik ben <laughs> nog jonger dan Freddie Mercury in ieder geval. Ja, denk ik denk het wel. Ja, gaat u gang, gaat u, gaan we gaan meteen aanvragen, want hier is de microfoon van de, van de ziekenhuisomroep. Ja, die moet wel even bij de microfoon, denk ik. En ik hoop dat u een portemonnee mee heeft. En dan rijden we een beetje zo die kant. Dan kijkt u maar aan. Portemonnee, portemonnee. Nou, terwijl mevrouw. Uh, u kunt het wel, mevrouw. Succes! Terwijl de mevrouw hier een plaatje aanvraagt voor uh, Serious Request, maar dan in het ziekenhuis, kan ik nog even zeggen hoe makkelijk en hoe leuk het is om je eigen actie op te starten voor Serious Request. Dat kan heel ingewikkeld zoals dit, maar het kan ook heel eenvoudig gewoon nu nog even langs alle huizen gaan en geld ophalen met koekjes bijvoorbeeld, of gebreide babymutsjes, dat kan je ook doen. Uh, heb je een leuk idee, meld het dan aan op 3fm.nl slash kom in actie. En je weet het, Paul Rabbering. Ja Timor. Butterbré en green cheese, wat dat net is again geen op riechtevries. Nee, ik weet het geen echte vries, maar ik oefen nog, ik oefen nog, zeer zeker. Eigen acties organiseren, zoals ook Marielle Harmstad doet, die uh, organiseert met haar café het glazen Café's met een thema dat heet stront aan de knikker. <laughs> Leuk, uh, maar dat is het hopelijk niet. Sterker nog. Ze gaan hopelijk veel geld ophalen dit weekend door een feestje te organiseren... waarbij teruggegaan wordt naar haar jeugd in ieder geval. Naar ieders jeugd en in dit geval de jeugd van Marielle Harms. En zij hield van 5. Er komt 15 euro voor binnen. We'll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 Okay. Voor Marielle Harms en ook nog voor Michel Blik Die betaalde er ook nog een uh, tientje voor. Dank wel voor het aanvragen. Fight, lekker. Keep on moving. Ja, bezig blijven en bezig zijn. Ik denk terug aan de tussenstand gisteravond. Meer dan een miljoen. En dat op de eerste dag. Ik heb het echt gisteravond even goed op me laten inwerken. Het is waanzinnig veel geld. Maar we zijn ook nog echt wel... nog maar net onderweg. En weet je, ik hoop echt wel dat het een... een nog veel groter bedrag gaat worden. Daar werken we natuurlijk met z'n allen uh, keihard aan. Dus uh, Initiatieven platen aanvragen. Het kan allemaal voor 3FM Serious Request om kinderen te helpen die doodgaan van de diarree. Uh, nou, weer een mooi initiatief denk ik. Ik zie hier in ieder geval uh, twee dames hier bij de microfoon staan naar buiten. Hallo, wie zijn jullie? Hi. Hallo, we zijn Mariella en Stephanie. Hallo dames, en jullie Hi. hebben een uh, check in je handen? Of, een, of nee, het is, het is geen check. Wat is het? Het is een kalender. Een kalender. Ja. En het staat op vrouwenkalender 2014. Ja. Ja. Nou, dan, dan moet je hem even open doen. Ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe dat eruit ziet uh, wat op die vrouwenkalender staat. Handschoenen worden uitgedaan. Ik zie uh, een keurige vrouw. Ja. En uh, dat is Maart, Miss Maart. Leuk. Gewoon leuke dame met een leuk shirtje. Ik had misschien wat anders verwacht of zo, denk ja. ik eigenlijk, oh. uh, de, ja... Uh, misschien iets minder kleren, maar dat is niet precies oh. wat jullie bedoelden. Oh. Nee. Oh, het is, en het is ook gewoon, het is gewoon leuke vrouwen. Ja, het zijn allemaal gemeentevrouwen. Gemeentevrouwen ja. zijn het, oké. Okay. Een beetje gemeen dat ze dan nog de kleren aanhouden hebben gehouden, maar dan toch. Uh, maar vertel een eens hoe van. zit het precies? We, ja, we, een, we willen graag eentje schenken aan jullie. Ja. Maar. <laughs> hij past niet door de brievenbus. Oh, nou dan moet je hem even om, uh, omlopen. Dat komt helemaal goed. Maar hoe gaat dit geld opleveren? Nou, we hebben hem verkocht intern aan collega's. En maandagavond komen we de cheque brengen. En we hebben 200 af laten drukken. Dus we hopen gewoon 2000 euro binnen te halen. Oké, okay, te gek. En welke collega's zijn het dan? Waarvan is dit? Ja, dit is allemaal van gemeente Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden allemaal. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. En uh, ik zie jullie dan graag maandag terug. En ja, loop maar om, dan, uh, dan hangen we meer hier op. Okay. Hartstikke leuk. Ja, dankjewel, dankjewel. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Ik weet ongeveer welke tandartskosten ik ga maken. Dus waarom zou ik dat verzekeren? Ik kies voor X-Zorg.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 Is uw auto nog niet winterklaar? Kom dan voor 6 januari naar uw Renault-dealer en doe de wintercheck voor slechts 9,95. Maak een afspraak op RenaultWintercheck.nl oh, cool man! Huh? Ja, supercool! Inderdaad, supercool. Want Prodent Coolmint is als nummer 1 getest door de Consumentenbond. Dus de meest verkochte tampasta van Nederland is nu ook de beste tampasta van Nederland. Poets je tanden sterk met ProDent. Als je een vaste medewerker zoekt voor een cruciale positie? We vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl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 Vier jeugdvrienden, we leven een wild Weekend. Welkom de Las Vegas. In de hilarische Feelgood Comedy van deze kerst. I love it. Michael Douglas, Kevin Klein, Morgan Freeman en Robert De Niro. It's going be fun. Las Vegas, nu in de bioscoop.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 Het is 11 uur. Minstens 15 mensen dakloos na brand. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om drie. Deventer maakte schade op na een felle brand in de binnenstad. Het vuur is inmiddels onder controle. De brand ontstond in een grillroom en sloeg over naar woningen erboven en ernaast. Zo'n 15 tot 20 mensen zijn dakloos, zegt de burgemeester. Het is natuurlijk voor de mensen die het betreft een, een drama. Uh, ja, zo kort voor de feestdagen. Uh, je bent je huis in één keer kwijt. Uh, en dan staan, dus, uh, staan er uh, nu uh, ja, zonder woning. Drie panden in de historische binnenstad van Deventer zijn verloren gegaan. Stelletjes met een koophuis die gaan scheiden... kunnen door de nieuwe strengere hypotheekregels in de financiële problemen komen. Dat zeggen Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Bij een scheiding blijft meestal één van de twee in het huis wonen... en die neemt het hypotheekdeel van de ander over. Maar door de nieuwe regels moet je dan nog meer gaan aflossen. Fiscus. Die beschouwt het overnemende deel hè, van die partner die daar ook dat, dat tweede stuk van de hypotheek op zijn naam gaat zetten. Als een nieuwe hypotheek. En uh, dat moet dan annuitair worden afgerost waardoor die last omhoog gaan. En die kunnen vaak niet worden gedragen door die partner. De Russische president Poetin heeft zijn politieke tegenstander Michael Godorkovsky gratie verleend. Hij heeft vanochtend de benodigde documenten daarvoor ondertekend. En niet lang daarna werd Godorkovsky vrijgelaten uit de gevangenis. Westerse waarnemers in Moskou denken dat Poetin met een charme offensief bezig is... vanwege de Spelen volgend jaar in Sochi. Ze verwachten dat Poetin de leden van Pussy Riot... en de Greenpeace-activisten ook gratie gaat verlenen. Ja. Voor veel mensen begint de kerstvakantie vandaag. Op Schiphol is het daarom topdrukte. Daar moeten dit weekend 400.000 reizigers door de keet.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 Het weer. Vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land zo goed als droog. En geregeld zon wordt er graad of 7. Vanaf morgen meer kans op regen. En het gaat ook flink waaien. Dat was het. Meer nieuws op nosop 3nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. AWB verkeersinformatie met wat korte files op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort, 2 kilometer. A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam, 2. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Noord, ook daar 2 kilometer. Eerste kerstdag valt op woensdag, hakdag.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 Voor de leukste kerstcadeaus ga je naar Kruidvat. Nu heel veel geschenksets van Axe, Dolph en Dolph Men Plus Care... voor super scherpe prijzen. Ho, ho, ho. Kom maar op met die kerst. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouwt de vatheerlijk en snel. ABS Autoherstel.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 I love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 Ja, hoorde je van Corner Shop maar vergeet niet de remix is gemaakt door Norman Cook. Dan nou zou je dat misschien helemaal geen reet zeggen. Dan ga ik even een popdeelvraagje. Giel, dat is natuurlijk ja. Norman Cook. Norman dat Cook. Is, uh, ja, dat, dat is fat Fatboy Slim. Dat is uh, je... een bandlid van de House Martens. Dat is de uh, Pizzaman. Ja, ik, ik moet dit goed rekenen. Dat, dat is, ik kan niet. Anders, uh, de Pizzaman. Dat was oh, dat was een lekkere plaat trouwens. De <laughs> ja. Pizzaman. ik gelijk zin in, nu we het erover hebben. <laughs> <laughs> Wat is uh... Sex on the Streets? Of... <laughs> Ik kijk even naar buiten. Nee, uh, maar ik dacht ook aan dit liedje natuurlijk, want ja. sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. sleep, rave, repeat. Ja, die komt Eat, nog wel een keer voor mij, denk ik, vandaag. Hij is ook de maker van die plaat natuurlijk. Fatboy Boy Slim. Het is dus vrijdagochtend, tien over elf. Je luistert naar 3FM Serious Request. We maken een weeklang radio vanuit Leeuwarden. Om zoveel mogelijk geld op te halen om kindersterfte door diarree tegen te gaan. En gelukkig zijn we daar niet alleen in. Dat zijn zoveel mensen. Leeuwarden, goedemorgen! hier om het huis heen staan en checks in hun hand houden. Ik zie bijvoorbeeld weer een hele club dames hier voor de deur. Hallo dames, wie zijn jullie? Hallo. Hoi. Hallo. Zeg Wie ben je Vera? Uh, ik ben Vera. Ik hoorde dat met jou. Dat is Danique. en dat is Merel en Sanne, Sanne, mevrouw Veenstra en mevrouw De Lange. Kijk heel goed en jullie zijn dus met een hele club dames gekomen en wat zijn jullie dan van elkaar? Uh, wij hebben een kerstmarkt opgericht op onze school. Uh, S, Echt een hele leuke school. Dat meen je niet natuurlijk, ja. dat moet je zeggen van de juf erbij. Je hoopt gewoon uh, over te gaan dit jaar, ik snap het. Uh, en uh, We hebben een kerstmarkt georganiseerd. En uh, we hebben 777 euro en 77 cent opgehaald. En zo mooi afgerond ook nog ja. op een mooi bedrag. Wat goed ja. zeg. En wat hebben jullie verkocht op de kerstmarkt? Um, we, heel veel bedrijven hebben ons gesponsord. Uh, en die uh, hebben ons bloemstukken gegeven. En uh, eten en drinken gegeven. Dingen. Wow. Uh, zelfgemaakte dingen. En daar waren we heel blij mee. Wat hebben jullie zelf gemaakt dan? Um, dat was een andere locatie. Die hebben allemaal um, voor een huis allemaal potjes. En oh, okay. allemaal uh. dingen om op te hangen. Dus dat sweervol, ook... sweervol. Ja. 777,77. euro en 77 cent. Welk, welk nummer mag dat uh, opleveren? Welk liedje wil je graag horen? Uh? Um... Last, Last, Last Christmas? Christmas. Last Christmas. Last yeah. Christmas. Nou, daar heb ik eigenlijk ook wel zin in straks. Dus dat, dat gaat goed komen. Dank je wel. En duw het gewoon vooral door de brievenbus, die je trouwens nu ook een beetje vol begint te raken. Dus die gaan we gelijk weer even legen, Want daar moet natuurlijk wat in blijven kunnen. Al oh, heel goed, Gild, die gaat er gelijk naartoe ook. Dank dames en hij komt uh, zeker jullie kant op die plaat. Ga ik straks draaien. Maar eerst is het tijd voor het liedje van onder andere Marielle. Goedemorgen Marielle. Goedemorgen. Jij hebt uh, gedoneerd voor, uh, voor Pink. Waarom eigenlijk? Ja, just Give Me Reason zijn redenen genoeg. Ja, en, ja. en, en denk je dan ook echt aan, aan het doel van dit jaar? Of hoe zit dat bij jou? Nou ja, het liefst gaat natuurlijk ergens anders over. Maar de titel is Just Give Me Reason. Dat vond ik eigenlijk wel heel, heel toepasselijk. Hè? Ze heeft me één goede reden ja, ja. Om, om een kind te kunnen redden. En dat doe je. Want ja. hoeveel euro betaal je voor het Rode Kruis? 10 euro. 10 euro. Niet zoveel, maar... Het is alle beetjes zijn welkom. Dankjewel Marielle voor de aanvragen.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 Desiree Duiverstein uit Den Hoorn. Ik hoop dat jullie er ook ongelooflijk op kunnen springen. Oei, oei, oei. Het, uh, ja, het, hij voelt in ieder geval lekker deze plaat van de Pointer Sisters. Jump for my love. For en ze betaalden er 25 euro voor, voor uh, deze plaat. Oh, het is tof dat je er bent in de studio. Erik Korton, goedemorgen. Goedemorgen. En gingen er weer strak uit. Dank u. In een strak zwart plak. Ja, weet je, ik denk, het, is een, het, is ook, het is ook een beetje een feest. Dus ik doe een feestelijk pak aan. Ja, achter de tafel. Nee, oh, ja, nee, het is, on, het is werkelijk vanmorgen natuurlijk al heel vroeg. Want ik ben best wel heel vroeg wakker uh, uit mezelf tegenwoordig. En dan zit, maar nu zet ik dan de televisie aan. En dan, ja, ik moest hier naartoe. Dus dat was een, heel kort de trap af. Pam, radio ja, aan. We worden ook uitgezonden in de auto, hè? Ja, het daarom. Okay. Nee, dan, het was ja. even heel kort de trap af in een plaat. En dan vervolgens weer door. Ja, nee, het is buitengewoon... Uh, uh, verslavend, om het uh, zo maar te noemen. Bijna met ja. Ja, ja. ja, als je hier dan zit en je en je ziet al die mensen... dat had ik ook toen ik vanochtend wakker werd... en hier de huiskamer in liep, dat je denkt... oh, al die mensen het is die er ja Fantastisch. En het blijft maar druk bij de brievenbussen. Het ja. is zo, zo mooi. Ja, Gisteren, wat vond jij van het bedrag? Meer dan een miljoen? Nou, ik heb je sms. Ja, ik stel me ja, trouwens mogelijk te ja. pardon. Ja, niet normaal. Ja. Ja, het, is wat je, het is ook wat je zegt, terecht. Wat je zegt, we gaan, we, gaan, we gaan het blijkbaar heel hard van start. Hopen dat we dat de rest van de week door kunnen zetten. Maar, weet je, als je alle voortekenen ziet... en vooral ook het enthousiasme waarmee deze stad en deze provincie... zich in dit geweld heeft gestort, is echt... Ongelooflijk. Maar niet alleen Friesland, je ziet het van net uit Groningen, overal en nergens vandaan. Ik hoor acties uit Limburg, uit Brabant, ja, uit ah, weet ik veel. En inderdaad, wat je zegt, die checks die nu al binnenkomen van mensen die uh, van mensen, van kinderen, die, uh, die inderdaad zeepjes hebben verkocht ja, of, mooi, uh, of ook, koek, ja. uh, koekjes ja, en kekjes ja, hebben gebakken. Ik heb ook het idee dat, dat kinderen het heel goed begrijpen, het, het doel uh, ja. van dit jaar. Ja. Ja, ja, die rekenen we allemaal. Ja, precies. Ik denk dat dat. dat, dat was Trouwens, gisteren uh, was dat heel mooi. Uh, dat Koen hier zat en, uh, en Bart Meijer van Zep binnenkwam. Live op Zep. Ja. Uh, en dat, dat Koen inderdaad heel mooi de verbinding legde tussen uh, ja, kinderen daar die, die aan de diarree en, en, uh, raken. En kinderen die dat hier raken. Het is, ja. een, wereld van, het is een wereld van verschil door, het, door, hetzelfde, door, zelf, door hetzelfde ziektebeeld. Ja. Ik ben alleen bang, laat nou, ik dat eerlijk uh, ook op de radio zeggen. Uh, dat er ook mensen zijn die luisteren kijken of in ieder geval seriescurs meemaken. Die dan denken: oh, die gaan zo goed. Goed. Ja, ja, ja, ja. Ik laat dit jaar even aan me voorbij gaan qua bijdrage. Dat zou ik heel jammer vinden. Ja. Dat, dat ja. ben ik volkomen met je Dat zou ik jammer vinden. Ik denk, ook, ik denk dat, dat, dat, dat, dat misschien, misschien, dat je na gisteren kunt denken... nou, dat gaat zo lekker. Maar tegelijkertijd, mm. weet je, het is. Uh, uh, we, je zit nog tot uh, volgende week dinsdag uh, hier. Oh echt, ja? Ja, dat is, ja, het is nog maar heel even. Ach, een klein stukje nog. En uh, die, die steun kunnen jullie ook wel gebruiken. Dus ik zou zeggen, ja. uh, help, help ja. dan deze drie heren gewoon die, uh, de komende <laughs> dagen door. Toch? Nou ja, zo, ja. Uh, waar we het echt voor doen natuurlijk is... Uh, je hebt mooie reportages gemaakt in uh, Burundi. Uh, je hebt er weer eentje meegenomen ja. uh, over uh, Arnie. Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen? Of nou, moeten we gewoon luisteren. Nee, ik moet je gewoon luisteren. Maar het is uh, um, ik, ik, dat was de, de tweede of de derde dag dat ik er was. Toen ging ik naar een heel klein stroompje, een klein waterstroompje. En dan zag ik een heel klein, petitrecht meisje met twee jerrycans water halen. En die heb ik gesproken. Mijn bericht uit Burundi. Claude is een jonge sterke kerel uit Bujumbura. Hij laat me zien hoe de mensen het rivierwater gebruiken. Water dat niet veilig is. You are washing your face now with it. Sometimes a drop of the water comes into your mouth. What do you do? do you spit it out? Because it's a problem for... Ja, yeah, dat is inderdaad een probleem. Soms is een klein beetje water al genoeg om ziek van te worden. Maar ik kijk wel uit wat ik doe. It's yeah, fat, it's not good. It's not good. Have you ever been sick in your stomach? Yeah, yeah, yeah, yeah. So how does it feel? Um, it's bad. Zo so badden Estelman. Ja. Yeah. Yeah. Even verderop zit een klein meisje aan de oever van de rivier. Ze graaft een gat, en met het water dat in het gat omhoog komt, vult ze twee gele jerrycans. Wat is jouw naam? Annie. Deze kleine Annie legt uit dat ze twee keer per dag naar de rivier komt om haar jerrycans te vullen. Grote gele jerrycans, eigenlijk veel te zwaar voor dit kleine meisje. You never drink this water. Nee, dit water drink ik niet, legt Annie uit. We gebruiken het om mee te koken en mee te wassen. Drinkwater halen we uit een kraan even verderop. Annie pakt haar grote jerrycans op en neemt me mee naar haar huis. Naar haar moeder. Annie de De par jour. Annie's moeder zorgt alleen voor zes kinderen. Haar man is overleden en de kinderen helpen allemaal mee om het gezin draaiend te houden. Has one of your children ever been very sick? De twee jongsten zijn nu ziek. De ene heeft hoge koorts en de andere heeft diarree. Ik heb alleen geen geld voor medicijnen. waar krijg je geld dat je hebt? Waar krijg je het van? Ik probeer wat werk voor anderen te doen, zoals schoonmaken of water halen. Daar krijg ik dan een beetje geld voor, maar het is lang niet genoeg. En Annie moet work with haar in de familie. Wat kind of work does doet ze anders? Ik probeer Annie zo min mogelijk zwaar lichamelijk werk te laten doen. Ze is heel klein voor haar leeftijd. Ze helpt me voornamelijk bij het huishouden en ze haalt dus twee keer per dag water voor me. Mm. Wil je mijn reportages uit Boerun niet terugluisteren? Check 3fm.nl/slash Steun Serious Request 2013. Vraag je plaat aan 0909-1336. Oh Flame that never dies Like a candle and its flame Bring back the light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 Good. let A wish for a flame that never dies Like a candle and its flame bring back the light Dankjewel, Mark uit Losser. Geweldige plaat noemt hij het. Jan de Gruiter, Wouter Hendricks, Marlinda van de Graaf, Joas Boinga, Janneke Vrijdag en wat op deze dag. Ik kan ze niet allemaal noemen, want het zijn er echt wel heel wat gelukkig voor. Deze plaat. Fuse of Lightning van Raccoon. Hij zal misschien wel in de dagtop 5 uh, staan uh, vanavond. Thanks, Erik, dat je hier vanochtend weer was. Ik blijf nog even, dus ik kom straks... Ja, als het tweede deel van deze reportage bij jullie naar binnen slingeren. Ik vond het echt heftig om te horen dat Arnie, dat meisje... als je zo'n kinderstem hoort, jongen, ik ga stuk nu al. En dan die foto erbij, dan zie je ook echt Arnie in beeld... met twee van die fucking grote cherrykins. Dat kan toch niet waar zijn, denk je dan? Ja, wat ik zeg, op een paar uur vliegen is de wereld echt anders dan hier. En dat probeer ik te laten zien. En zeker... Als het gaat om, om zoiets onbenulligs als waar wij het nu over hebben. Dat is, dat is die diarree. Zo meisje, als zo'n meisje aan de diarree raakt. Ja. Heeft ze echt een probleem. God, echt een serieus probleem. Die foto's en filmpjes staan op de site. Hè? Dat is ja. echt wel interessant om dat goed ja. te bekijken als je zit te luisteren. Ja. Thanks, Erik. En uh, tot straks dan. We gaan uh, naar Hilversum, want daar zit Jim Voorwal. Jim, goedemorgen. Je hebt goed opgelet de afgelopen uur, hè? Ja, dat klopt, ja. 3FM, Serious Request. Update. En dat heeft dan als gevolg dat ik de hoogtepunten voor je op een rijtje zet... in de Serious Request update. Afgelopen nacht was Jan Smit de nachtkracht in het glazen huis... maar hij bleef voor de ochtendshow met Giel nog even hangen. Kraantje Papje schoof ook aan. En als je twee artiesten in één glazen huis hebt... dan moet er natuurlijk opgetreden worden.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 Het glazen huis staat op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Bij de brievenbus kan je al je donaties en checks afleveren. Vanmorgen stond Kees voor de brievenbus. En ook hij heeft hard gewerkt om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis. Kees! Hé hey Kees! Goedemorgen jongen. Gaat het goed? Ja. Wat heb je gedaan? We zijn request geld gehaald. Ja, en hoe heb je dat geld gehaald dan? Iedereen... Moest klusjes doen voor school en, en dan kunnen we allemaal geld halen voor serie En wat, wat heb jij gedaan dan? Auto uh, wassen en toegemaaid en, en zossen gesuikt. Oh, wat goed zeg. En wat heeft dat alles bij elkaar opgeleverd? Duizend. Duizend euro. Dat is veel, hè? Ja, ja. het is ongelooflijk goed. Ah, te gek. Dankjewel, Kees. Via telefoonnummer 0909-1336 kan je jouw favoriete plaat aanvragen. Bart Arens houdt tijdens Serious Request het callcenter in de gaten... en houdt ons regelmatig op de hoogte van de verschillende acties die mensen houden. Vanochtend had hij Sarah aan de telefoon... die een leuke actie had bedacht rondom haar zwangerschap. En jij hebt besloten om iedere dag dat dat kindje in jouw glazen huis zak, maar zeggen, zit... zo beschreef je het zelf ook, hè? Ja. Euh, heb je besloten om 10 euro te doneren aan de Serious Request? Dat klopt. Omdat ja. mom... Mama... Uh, I don't have to clean the shit yet. Ja, alleen de grote vraag dan, uh, Sarah: uh, Is ja. het kindje gisteravond verwekt? Of is ja. het wel verwekt? Dat ja. is voor de opbrengst nee, zo belangrijk. Nee, het, jongens, uh, ja. morgen is eigenlijk de ETA. Of oh, de, wow. de datum. Dus uh, ze, had in, ze, had al, ze had er al kunnen zijn. Ja. Dus, uh, ja, maar maar maar laten we hopen op het kerstkindje, hè? En zij ook, dan ja. komt het volgens mij helemaal goed. 3FM. Serious request. Update. En tot zover deze Serious Request update. Over een paar uur dan ben ik er weer met een nieuwe terug naar het glazenhuis met Paul. Dankjewel Jim, dankjewel. Ik ga even voor die sfeer. Oh, ik heb er zin in. Het is uh, heel raar eigenlijk. Zondag buiten in Leeuwarden, stralende mensen zie ik. Maar het zijn toch ook de donkere dagen voor kerst. Dus uh, de sneeuw mag wat mij betreft wel vallen. En dan draai ik in de tussentijd zo'n heerlijke dag. Heerlijk hoor, kom in die kerststemming. Eerst 2013. Hopelijk gaan we een hele mooie tegemoet. Ik zie ze al springen hier in de Leeuwarden. Deze is van Marianne Hendricks. Voor 10 euro is het MUT. Be Lonely. Kerststemming is erin. Heerlijk. Mat hoor je met Lonely, This Christmas without you. Het is uh, de lijflied van Marianne Hendricks. Ik weet niet of ze het gewoon mooi vindt of dat het dan ja, altijd toch de André Hazelskerst is uh, voor haar. Hoe dan ook, een heerlijke plaat en een fijn kerstgevoel uh, daarbij. Het mooiste kerstgevoel is toch dat je andere mensen kan helpen. Dat is 3FM Serious Request. En uh, zo zie ik weer uh, wat, wat, wat uh, mensen die uh, hulp geven aan het Rode Kruis. Twee mutsen voor de deur. Hallo. Hallo. Oh, je ook nog een kerstmut, kerstmut ja, uh, We Ja. Moeten wat... natuurlijk wel wat doneren. Zo is het. En uh, hoe kom je dan aan het geld? Is het van jezelf? We yourself? hebben allemaal acties gevoerd. Echt waar? Wat heb je gedaan? We hebben een huiskamerconcert gedaan. Oh. En... Doe eens een stukje dan. Nou, ik kan niet zingen. Ik kan niet zingen. Maar je hebt toch dat huiskamerconcert ja. gedaan? Of heeft, heeft iemand anders dat dan gedaan? Heeft iemand anders oh, gedaan? Oh, nee, dat is het dan. Je... Ik heb een kaartje gekocht. Oké, okay, heel goed, heel goed. En van wie was dat Huiskamerconcert dan? Van de kinderopvang waar ze werkt. Oké, okay, heel goed. Oh, heel goed. Het maakte hier niet uit welke muziek het was, het ging gewoon op de opbrengsten. Ja, de muziek was leuk hoor. Oké, okay, nou dat is belangrijk, dat is belangrijk. En hoeveel geld heeft het opgeleverd? Nou, de tussenstand is tot nu toe 700 euro. Zo, ongelooflijk, dat is flink zeg. Hartstikke mooi zeg. Te gek. En uh, dat is niet kinderachtig kan ik wel ja. zeggen. Je wil nog wat zeggen? Nee hoor. Nee? Oké. Okay. Nou, dan neem je nu afscheid. Je krijgt nog een kus en een zwaai van Giel en dan is het echt over nu. Doeg! Doei, doei. Daar ga je wel. Er moet ook een gaan foto bij een natuurlijk. Ja, bij. Nee, je kan hem wel even vijf minuten lenen. Geen probleem. Giel ook niet erg. maar nee, zeker niet. Uh, ik ga even kijken hoe het is bij Anton. Anton. Anton, jongen. Hoe is het? Goedemorgen. Ja, goed. Goedemorgen. Was je al lang wakker okay. of nog niet? Ik, uh, ja, ik ben nog even aan het werk. Oké. Okay. Wat, uh, wat doe je precies voor de kost? Ik uh, ben uh, projectleider ICT. En uh, is het dan uh, nog even werken en een volgende week vakantie voor jou of niet? Ja, zeker. twee weken. weken vrij oh, en uh, nu nog eventjes uh, vanochtend vanuit huis uh, de laatste dingetjes. Uh, oh, joh. Voor de Is dieken niet al een beetje de vakantie begonnen dan, uh, Anton? Bijna wel. De laatste ding nog even Het ja, Laatste dingetje. Ja, dat is het mooie van de ICT. Dan kun je ook heel makkelijk thuiswerken natuurlijk. Precies. Ja. Wat kan ik voor je draaien? Ik had uh, de Black Keys aangevraagd met uh, Gold on the Ceiling. Fijn is die zeg. Zeker weten. Ga ervan genieten die twee weken vakantie. Vooral ook van deze plaat. En uh, hoeveel levert het op? 25 euro. 25 euro. Ga je ze ook zien volgend jaar op uh, Werchter? Ja, klopt. Te gek zeg. Lucky bastard you are. Dank voor de aanvragen. Black Keys op 3FM. Gold on the ceiling. Da Ook dank Pieter Zandstra, Marco Heiting, Dionne van Meulenkom en Iris van Beuzenkom. Zij zegt nog, omdat het een heerlijk knalnummer is. En wij straks hopelijk een hoop geld hebben opgehaald met een, een, eigen, een eigen feestje dat ze gaat organiseren. Gold on the ceiling hoor je van The Black Keys. Het is de hoogste tijd voor The One and Only. Je voelt hem aankomen. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Van klaas van Kruistum. Want klaas van Kruistum is onderweg voor acties die in Nederland gehouden worden. En hij is niet alleen onderweg. Nee, hij heeft echt heel veel vrijwilligers meegenomen. En je fietst hem er even lekker in vandaag, Klaas, want waar ben je precies? Ja, ik ben in neder provincie Gelderland. Dit wordt een zwaar item voor je, Paul. Uh, maar misschien ook wel iets om even vooruit te blikken. Uh, jullie hebben de afgelopen paar dagen ook al heel veel kinderen voorbij zien komen... die dan zichzelf hebben opgesloten voor een kortere tijd om geld op te halen voor Series Request. Uh, en hier in neder plaatsje van 800 mensen, is een heel klein basisschooltje... 80 kinderen, de tandem. en er is uh, een klas geweest die zichzelf heeft opgesloten. Nou, als je nu naar televisie zit te kijken, dan zie je ze, maar ik zal het voor de radio luisteraars even vertellen. Allemaal kinderen achter een glas. Hallo. Hallo. Zij kunnen het er niet uit, want ik heb de sleutel. Ja. Ze hebben 24 uur in dit lokaal gezeten. Uh, de vrijwilligers hebben netjes even de broodjes uh, klaargemaakt. Dus alles staat hier klaar voor toch wel een tamelijk uh, bijzonder moment. Want ik mag dan uh, dit glazen uh, klaslokaal gaan openen. En dat ga ik bij deze maar doen. Dus als je pauker bij de hand hebt, Paul van Harte. Ik vond een crew aankomen. Ja hoor. De deur is open! Ja! ja! Hey! De klas komt naar buiten gelopen. En daar staan ze allemaal bleke gezichten. Um, Oké. Okay. Ja, confetti, want je moet weten. De hele gang van de basisschool staat vol. En dan ga ik nu eigenlijk maar eventjes een... een, een... Ja jongens, ik heb een vraag voor jullie. Uh, willen jullie uh, eerst wat eten? Of wil je eerst weten hoeveel geld je hebt opgehaald? Geld! Geld! geld. geld. Ja? Oké. Okay. Nou, Floor, jij bent de initiatiefnemer. Hier, pak deze uh, envelop. Maar voordat je hem openmaakt, eventjes... Want het is helemaal vanuit de kinderen georganiseerd, dit, hè? Ja. Waarom? Ja, omdat het gewoon zielig is voor de kinderen dat hun daar sterven aan diarree... terwijl wij onze handen gewoon kunnen wassen. En jij dacht, daar moet wat aan gebeuren. Ja. Dat vind ik zo te gek dat jij dat gedaan hebt, dat jullie hebben meegedaan. En nu de grote vraag, hoeveel heeft het opgeleverd? Ik vond een kilo voor de pauwk aankomen, Klaas. Ja, kom maar door. Ja. Oh! Wat staat er op het papier? 1625 euro. 1625 euro. Oh, wat een geld nou, hier. Heel mooi. Even een lekker broodje. Ja. Prachtig en zeg. Deze ja. kinderen hier krijgen van alle ouders en andere kinderen gewoon een erehaag dwars door de school heen. Loop maar even jongens, je rondje door de erehaag. Die heb je verdiend. Kinderen met ballonnen. Hele trotse ouders, trotse ouders, hè? Nou, goed gedaan. Meer ja, dan 1.600 opa, ja, euro daarop gehaald, Klaas. Leuk initiatief. Uh, als je zelf een leuk initiatief ja. hebt, je hebt uh, Klaas nodig. Uh, je kunt zijn vrijwilligers gebruiken. Ga dan even naar 3fn.nl slash Klaas. Ja. Ik heb nog één vraag uh, voor de, de volgende plaat draai hier aan Leeuwarden. Uh, Leeuwarden, zijn de vrijgezelle dames hier? Waar zijn de handen dan van de vrijgezelle dames? Deze is voor jullie. Curve up, just broke up, I'm doing my own little thing You decided to dip here and I get on a trip But another brother noticed me I'm up on No permission. Did I mention? Don't pay him any attention. 'Cause you had your turn, turn. and now you're going on all of us. 10 euro leverde die op van Mike Roos uit Den Bosch. zegt adembenemend mooi. Dat is ju zeker. En ook nog single ladies daarvoor van Beyoncé. Dus ook 10 euro waard. Linda Leus, die zegt onze kleine meid van 11 maanden jong. Die danst altijd vol overgave vrolijk mee met deze plaat. 11 maanden, die zal nog wel een single lady zijn ook natuurlijk. En dat is 20 bij elkaar. Dan denk ik zomaar aan dat het rode kruis daar mooie dingen voor kan doen. Die bouwt namelijk bij een gezin een, een eenvoudig toilet, een latrine, een gat in de grond, grond. Meer is het eigenlijk niet. Het is gewoon graven, graven, graven en uh, dan, dan werkt het. Het is heel simpel. Ik, het is, ja, maar als het werkt en als het hygiënisch is voor mensen, dan is dat natuurlijk uh, perfect. Dan zul je denken dat kunnen mensen misschien zelf toch ook wel even doen, maar... Uh, Zo'n gat graven in de grond. Het schijnt toch best wel hard gesteente te zijn, vertelde Erik Korton. Dus mensen hebben echt wel hulp nodig om dan met een, een drillboor daar doorheen te gaan en vervolgens uh, echt dat gat te kunnen maken. Goede deksel erop te plaatsen, zodat ja, smerig, smerig praatje, zodat ja, de vliegen er niet afvliegen en zo. En uh, bij het eten dan terecht kunnen komen. Dat doe je dus zomaar met 20 euro. Plaat aanvraag. 3fm.nl slash plaat of 0909 1336.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 Bel gerust voor hulp en advies 0900 126 26 26 5 cent per minuut of kijk op huiselijk geweld is geen feest.nl. Speel nu.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 Dit is het nieuws van 12 uur. 20 daklozen door brand in Deventer. Goedemiddag, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om 3. De brand in de binnenstad van Deventer heeft drie historische panden verwoest. Daarin zaten zo'n tien appartementen waar twintig mensen woonden. Voor die mensen wordt nu gezocht naar andere woonruimte. De brand ontstond vanochtend in een grillroom en sloeg daarna over. Inmiddels is het vuur onder controle, maar de brandweer in Deventer is nog niet klaar. Het is nog te gevaarlijk om de panden binnen te gaan vanwege instortingsgevaar. We zitten nog even met wat instabiliteit van gevels. Daar wordt naar gekeken vanuit Bouw en Woningtoezicht. Zodra we daar meer over weten gaan... Gaan we ook kijken of er we weer mensen gefaseerd... naar het tegenovergelegen panden terug kunnen laten gaan. Het heeft ook te maken met dat we eerst zeker willen weten... dat het allemaal veilig is. De kredietstatus van de hele Europese Unie is verlaagd. Standard Poor's heeft minder vertrouwen in de EU... als het gaat om het terugbetalen van de leningen. De Europese Unie had de hoogste status, triple E... maar dat is nu AA plus geworden. Onze economieverslaggever weet hoe dat komt. Standard Poor's heeft de afgelopen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 De politie van Duitsland ontdekte dat de limo's in Tajikistan rondreden... toen ze ze probeerden op te sporen met GPS. Volgens de ambassade klopt er niks van het verhaal... en probeert Duitsland om de reputatie van de president te beschadigen. Tajikistan weigert de limo's terug te geven. De president, die al 20 jaar de basis van het Centraal-Aziatische Land... zou zelfs een reis naar Berlijn hebben afgezegd. Het weer, vooral in het noorden nog kans op een bui. In de rest van het land zo goed als droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 7. Vanaf morgen meer kans op regen en het gaat ook flink waaien. Dat was het. Meer nieuws op nos op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM. Serious request.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 3. FM. Kan draaien zonder applaus. Het oh, is gewoon de lekkerste versie. I just can't get enough. Die persmoot hoor je uit de jaren 80. Het lijkt me lekker om deze vrijdagmiddag mee te openen. Dit is 3FM Serious Request live vanuit Leeuwarden. Het glazenhuis staat hier. En just can't get enough van die persmoot kwam van uh, onder andere Peter de Klerk. Hij vraagt die persmoot aan, natuurlijk omdat hij ontzettend fan is... maar uh, nog een hele belangrijke andere reden. Hij zegt namelijk uh, dat hij gehoord heeft, en dat weet hij als fan uh, over die persmoot... dat uh, die persmoot ook heel erg begaan is met het doel waar wij dit jaar ook voor doen... of eigenlijk wat het mee te maken heeft. Want die persmoot zet zich ongelooflijk in voor schoon drinkwater over de hele wereld. Nou ja, dat, dat ligt heel erg tegen het doel van dit jaar aan natuurlijk. Want diarree krijgen staat in directe verbinding met schoon drinkwater. Dus... Uh, de jongens van die persmoten doen een oproep op internet om zoveel mogelijk geld daarvoor te doneren. En Pieter of Peter doet, het, doet het voor ons voor 3FM Serious Request dit jaar. 10 euro, dankjewel voor het aanvragen. 3FM Serious Request, platen aanvragen, daar gaat het om. En acties organiseren, dat kan ook wel eens wat opleveren. Ik kijk naar rechts en ik zie ik me daar toch een enorme, enorme vlag van het Dokking College. En dat wordt natuurlijk dokker. Uh, Dokking Ga. Je moet even recht houden inderdaad de vlag. Dokking Ga college. Nou, dat wordt zeker uh, Dokken, denk ik. Want wat hebben jullie gedaan goedemorgen? goedemorgen. Goedemiddag, toch? Sorry, nee, het is inderdaad goedemiddag hoor. Je hebt gelijk. Goedemiddag. Ja, we hebben uh, heel veel geld opgehaald voor uh, het goede doel. Namens Havo VWO docken. We hebben gevast, we hebben gesport, we hebben ons eigen glazen huis ook gehad bij school. Een drijvend glazen huis op de vijver. Op de vijver. En wie zat er dan in dat glazen huis? Ah, dat zijn een paar dames en heren, ook zie ik inderdaad. En zijn er dan Disney ook iets die ook platen gedraaid hebben, of wat hebben ze voor gedaan? Ja, ze hebben non-stop uh, vier dagen lang, 24 uur per dag, uh, platen gedraaid. Maar ik begrijp dat ze nu niet meer mogen praten, omdat het te veel geluld is al. Uh... Ja, hoor, ze mogen best praten. Oh, ze mogen wel praten. <laughs> heel goed. Dus misschien moet ik aan jullie vragen welk liedje jullie dan zouden, uh, zouden willen horen natuurlijk. Nou, um, wij willen heel graag de Fang Boys en hot, hot Hot Hot. Kijk, dat vind ik nou een leuk liedje. Heerlijk ja, toch Keuvel wel van een he? beetje warm. Hey, hey, hey, een warme gevoel. Hey, hey. ja, ja, ja, heel goed. Ja, dat gaat, dat gaat goed komen die zet ik er zeker bij. Maar dat, dat, dat bedrag, daar ben ik toch ook ongelooflijk benieuwd binnen, ja. naar het college. Want, ja, jullie moeten het zelf zeggen, maar het is on, ongelooflijk veel wat jullie opgehaald hebben afgelopen, afgelopen jaar. Hoe groot is de school? hoe groot is de school? Heel groot. Ja, maar we, oh, groot, groot, groot, er, genoeg. duizenden leerlingen of zo? Of, uh, nee, val mee. Net wat minder. We hebben meerdere vestigingen. Dit is alleen van Havon VWO Dokker. Ja, ja, noem dat bedrag dan. Het is ongelofelijk. We hebben een bedrag opgehaald van 20.000... euro en 3 cent. Ongelofelijk, bijna 21.000 euro. Maar echt. Ik ben sprakeloos ervan. je hoort het. Ik vind het echt ongelooflijk. En we hebben nog een voorbeeld. aanbod. Een aanbod, ja. Namens onze collega van gymnastiek hebben we nog een wielershirt van Marianne Vos... Gesigneerd en die willen we graag aanbieden voor jullie veiling. Nou ja, fantastisch natuurlijk. Ja, de, de, de, hij is in, ik zie hem inderdaad, gesigneerd zijn. Mooi shirtje. Uh, stop hem door de brievenbus, dat moet lukken. Dan zorg ik dat hij op de veiling terechtkomt. En dat, dat kan ook nog zo van een paar, uh, paar euro's gaan uh, opleveren. Ongelooflijk bedankt, Dokkinga College uit, uh, uit Dokkum. Fijn gedokt hier voor Serious Request. Daar kunnen heel veel mensenlevens mee uh, gered worden. Dat is zeer zeker duidelijk. Dank. Dankjewel, dankjewel.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 I'm rebel and a stunner on the merry way, saying, "Baby, what you gonna?" Looking down the barrel of a hot metal forty-five, just another way to survive. Lekker een stukje in het dubbel met die gitaar. Danny California van de Red Hot Chili Peppers komt van Danny Leegstraten uit Druten. Danny is uh, 9 jaar oud. Haar ouders hebben de plaat eigenlijk aangevraagd en ze zeggen daarbij... ...we proberen al voor vier jaar lang een adoptiebroertje of zusje voor Danny te krijgen. Maar de weg is lang en misschien lukt het wel nooit, maar we hopen het in ieder geval. 10 euro kwam er binnen voor het Rode Kruis. En René, jij wilde hem ook horen deze plaat, Danny California. René? Ja? Ik weet dat je er bent. Jij wilde hem graag horen, Danny California. Waarom? Nou, uh, ik ben niet aan het leren met de gitaar. Je bent hem met de gitaar. Jij kunt dat lekkere stukje ook spelen. Uh, ja, alleen de solo natuurlijk. Uh, oh, de solo is lastig, maar je kunt het wel het slaggedeelte dan doen. Of zo, zo werkt het toch bij gitaar? Ja, ja, we hebben een zakgedeelte kan ik dingen laten spelen. Ja, precies. Ik durf het bijna niet te vragen, ook omdat je onverstaanbaar bent. Misschien kan de gitaar gewoon zijn werk doen. <laughs> heb je dat ding in de buurt liggen toevallig, René? Uh, ja, ik heb een uh, aangehaald. Ah, nou, zou je misschien even kunnen, een stukje kunnen laten horen op de radio? Ja, prima. Eerlijk? ik ben benieuwd. Als het, uh, duidelijk genoeg, doen, dus, uh, Ik leuk. De gitaar hopelijk wel, ja. De stem valt okay. wel tegen, maar... Uh... Ja, dat is goed. hier. Ja. Oké. Okay. Ja, daar gaat hier hoor. De Guitar Hero. Oh, ja. ja, dit is duidelijk. Tom Petty in Heartbreak Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. <laughs> daar komt ie vandaan. Lekker bezig, nee. Hey, uh, volgens mij uh, dat oefenen gaat goed. Ik zal verder gaan met de solo's. Hartstikke goed. 15 euro. Dankjewel. Draai ik een rustmomentje. Dan kun je dan ook gelijk weer bijna gebruiken de, de achteraan. Het rustmomentje wordt ons aangeboden door Inge Jansen. Deze prachtige plaat kan niet ontbreken deze komende dagen voor Series Quest. 15 euro. Blij dat je hem aanvraagt. The Breach. Dustin Tabbitt hoor je. Mooi. We're all me mm -hmm. mm -hmm.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 The Supreme Dream Team always up with a scheme uh -huh. from Hellcapped to selling raps.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 Let's ghetto senators yeah, on the D-Lo superstar, what you are uh -huh. Coming from afar, reaching uh -huh. for the stars uh -huh. Run away with me, to uh -huh. another place uh -huh. And rely on each other, uh-uh uh uh -huh. From one corner to another, uh-huh And you don't stop, yo My eyes are sore, being a senator To the, sea the rich don't know, ignore the tug of war While the kids are poor, open and better drug stores So I became hardcore, couldn't take it no more I'ma reveal everything, change the law I find myself walking the streets Trying to find yeah, what's really going on in the street. Now every dog got to stay. needless to stay. Cheap way to when up cats when I play I told you, dance around you fools like Cassius Faye Stretch my heat and make you do a pot of beret Pick your balls like Pele Pick I'm doing ballet, peak like Dante Broader than Broadway Get applause like a matador, cry yelling ole Who the hell to say me, from BK to Cali Come on, uh. When you thought it was safe in a common place, showcase your finest, lose a bass on the horse race. Two fades, getting deep, fades out like Scarface days. For your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, <laughs> wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out, partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love. Was the one holding the gun in the glove. But it's all good, as long as it's understood, it's all together now in the hood. Yeah, Danny Bouchman, uit Zaandam komt ie. Ah, Chris Michel en Alder, de Bastard. Get superstars, wat je hoorde. 3FM Series Request, daar luister je naar. Hallo? Dit is, even, dit is wel daar. Ik ken het geluid van de deurbel wel, maar het geluid van de telefoon... dat is me eerlijk gezegd nog niet eerder opgevallen. Ik neem hem dan maar gewoon op. Hallo, met Paul, 3FM. Ja, goedemiddag, Bert van Leeuwen. Bert van Leeuwen? Van de EO, ja, Bert van Leeuwen. Precies, precies. Van, uh, ik, dacht, ik moet meedoen. Van wat weet Nederland uh, en, de, en de pelgrimscode en, uh, en al die andere dingen. Bert van Leeuwen van de EO. Ja, heel goed. Ja. En dan vooral van het familiediner. Oh ja, nee, dat was dan het enige waar ik van dacht: een diner, een diner, daar mag ik voorlopig niet aan denken. Dus gewoon <lacht> ja, even niet te binnen nog, Bert. Maar, uh, ik dacht, ik schrijf het er nog even in. Ja, lekker. Want dat ben, daar ben je natuurlijk ook altijd druk mee bezig met het uh, familiediner. Ja, dat gaat heel hard door. We hebben 16 afleveringen net uh, gemaakt en we zijn alweer uh, een stuk of 10 aan nieuwe aan het maken voor het komende voorjaar. Dus dat gaat hard door. Ja, prachtig programma altijd waarbij mensen bij elkaar komen en dan toch weer gewoon uh, aan tafel praten en uh, de sfeer weer goed proberen te krijgen. Precies. Uh, heb je mooie afleveringen gemaakt? Uh, ja, nee, Nederland komt we weer hele mooie aan. Echt uh, bijzonder wel. Die staat er wel weer versteld van dat. de Mensen echt die, die houden het 16 tot 20 jaar vol om gewoon geen contact te hebben. En ik sta voor de deur. En aan het eind van de dag zeggen ze, wat zijn we toch dom geweest, hè? <laughs> 16 jaar. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, maar je belt natuurlijk niet zomaar, Bert. Denk. Nee, absoluut niet. Dus ik zat in mijn auto en dacht, ja, ik ga gewoon even meedoen. En uh, met name dat familie, ik, ik tracteer al die ruzie in de mensen op het diner. Ik dacht, laat ik nou eens gewoon even een diner zetten voor het goede doel. Dus wat ik op de veiling uh, neerzet, en als het goed is heb ik dat al uh, gedaan nu, uh, wordt aangeboden een familiediner in een heel goed restaurant, ah. een van de betere restaurants waar ik geweest ben. En je gaat niet de menukaart voorlezen nu hoop ik hè? Ja. Nee. Nee, nee, het is een goed restaurant in Rijswijk uh, bij Den Haag oh, uh, voor even. vier personen. Ja. En, en ik, als mensen het leuk vinden, schrijf ik zelf absoluut aan als ze zeggen, joh, die, die van Leeuwen hoeven er niet bij te hebben. <laughs> nee. Kijk, het mag ook zonder mij. Oh ja, het wordt hoe dan ook een gezellige avond als je erbij bent, want uh, zo is het, hè? dat kun je zien in het programma. Want jij brengt de mensen weer bij elkaar. Um, ja. Maar vroeg de orde, Moet orde, moet je ruzie hebben in de familie om te bieden? Kijk, dat vind ik altijd leuk, want dan kunnen we er even over doorpraten <laughs> ja. en misschien nog een leuke item ja. maken. Maar dat hoeft in dit geval, nou eens een keer niet. Oh, oké. Okay. Dus je mag gewoon bieden als je het leuk vindt om bij, de, bij de, dat goede restaurant in Rijswijk te eten en met jou dan aan tafel. En dan kun je het ook gewoon over leuke dingen hebben. En, uh... Ja, precies. Ja, ja ja. Uh, ja, ja. dat moet toch wel wat opleveren, denk ik dan eigenlijk, hè? Ja, ja dat lijkt me wel. Kijk, en als mensen zeggen, echt, ik heb er wat voor over, dan, dan ga ik niet moeilijk over vier personen zeggen, we willen met z'n zes van te komen, dan is er altijd over te praten. Ah, Oké, okay, makkelijk. Nou, ik zie inderdaad 3fm.nl slash veiling, daar staat hij al uh, online kun je lekker met Bert, uh, Bert gaan dineren. En wanneer is trouwens weer op televisie te zien? Uh, binnenkort wel, denk ik, hè? Uh, we hebben nu even een stop. In maart gaat er weer een serie van een zoek of uh, tien afleveringen komen Fijn, tof, zeg. Nou, tof vandaag, Bert dat je het uh, aanbiedt. Vandaag in Amsterdam gaan we weer steeds op de Dam opnemen. Dus de mensen die daar in de buurt zijn, kunnen ook nog even komen. Ja, ja. Nou ja, het is heel leuk, maar ik ben toch meer van leeuwen. Leeuwarden dan ook in dit geval. <laughs> dus dank dat je er was, Bert. En ik hoop dat het heel veel geld gaat opleveren. Ik hoop het van harte, jongen. Heel veel succes, jullie. Dankjewel, dankjewel. Nou. En wat ook geld oplevert, is dit Rigby Earth Mean me me? so deep soft, no shoes on my feet, cold and afraid, it feels like I could break. Mark Mutsaars, dankjewel voor 10 euro. Els Nieuwma en Niemeij, dank voor 10 euro. Sebastian Kloosterboer, dank voor 25 euro. Kloosterboer, klo is dat familie van Christel eigenlijk? Nee? Nou, dat dan? Christel van Rigby natuurlijk. Earth meets water is wat je hoorde. zometeen een hele mooie kerstplaat die eraan komt. Ik heb er eigenlijk wel weer zin in, lekker. Uh, maar eerst uh, de man die ook van kerst houdt. Oh nee, toch niet. John <laughs> Bakker. <laughs> Nou, dat heb je weer goed tothouden. Ja, nee, ja dat is niet te moeilijk te draaien draaien uit, zo moeilijk te hè Nee, nee. Dat, ja. dat draag je wel uit, ja. ja. Maar dan toch, waar kun je vaststaan? Uh, nou, in ieder geval op de ring van Amsterdam. De A10, daar staat tussen Osdorp en de afrit Rai... inmiddels vier kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Ook een aanrijding op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij knooppunt Waterberg. Daar staat twee kilometer file. Er zijn wel twee rijstroken afgesloten. En de langste file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... Na een ongeluk bij Moordrecht, 6 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel John. Dankjewel. Ik kijk hier buiten en daar zie ik uh, heel veel spandoeken. Ziet er goed uit, Leeuwarden. Prachtig. Mooi, mooi, mooi. En ook een uh, man in een uh, pak. Goedemorgen meneer. Ook die bestaan. Ook die bestaan, zeer ja. zeker. Ik had er al een, paar, een tijdje geen, geen meer gezien. Een echt pak voor jou. Uh, ja. Uh, wat hey. brengt u hier? Dag meneer Paul. Uh, wat niet vaststaat, à la de files, is sanguine. 3000 werknemers die met elkaar ieder jaar voor al het bloed zorgen dat nodig is in ziekenhuizen voor Nederlandse patiënten. En dat doen ze samen met bijna 400.000 Nederlandse donoren. En die geven meer dan 900.000 keer per jaar bloed. Dat zijn wat tinkwagens zeg. Ja. Dat ja. is veel ja. en dat is goed. En die donoren die creëren daarmee dat veel patiënten blijven leven. Ja. Leven. Ik vind het erg nobel en knap als mensen dat altijd doen. Zo'n naald in je... je ader is... Ja, maar respect daarvoor. Maar gaat u, wie bent u eigenlijk? Ik ben Aard van Os en ik ben... Uh, nou, voorzitter van, uh, van de club. Oké, okay, heel goed. En uh, wij doen dat uh, dus gezamenlijk. Donoren en 3000 medewerkers. Die hebben ook dit jaar... na Twente, het grote feest in Twente... Uh, veel activiteiten ontplooit. En er is een uh, schitterend bedrag uitgekomen... dat onze maatschappelijke verankering... ...met de Nederlandse maatschappij duidelijk maakt. Ja, u weet dat van doneren, ik... dat is natuurlijk duidelijk. Dus ik ben uh, heel benieuwd eigenlijk. Daar, wat er daar zijn wij, wij als werknemers van St. trots op. Ja. En uh, nou, dat gaan we over, uh, overhandigen aan, aan jullie. We hebben nu een 40-jarige samenwerking met het Rode Kruis. En nu ook met jullie sinds twee jaar. Ja, ik voel de bloedband voelt goed in ieder geval. Zeker, ja. Top. Um, een nummer, oh, by the way. Ja. Een, een nummer dat ik niet zo mooi vind. Maar ik vind het wel goed, omdat het heel goed past bij wat wij doen met ja? de donoren en patiënten. Life is life. Dus dat zou ik vind U vindt graag... het niet zo mooi? U nee. hebt nooit dronken in een appere bar gestaan en... Uh, ja, la, nee, die wel. La, la, la, la. Maar ik ja. ben weer van de superstition, Stevie Wonder, et cetera. Maar het uh, Komt goed. ook goed. Het wordt goed. Dat bedrag, ik ben zo benieuwd. Uh, wat staat er op die check nu omhoog gaat houden, Aard? Daar staat... 30.000. Oh, 3000 30 werknemers van Sanguin. Ongelooflijk! 30.175 euro. Dat is ja. echt een waanzinnig bedrag, zeg? Ja, ik, ik zei het nog wel, uh, u weet wat van doneren. Maar dat is dan echt wel heel duidelijk bij deze. Green, de bloedvoorziening voor Nederland. Mooi werk voor al die patiënten. Maar ook voor de mensen in gebieden waar schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen slecht bereikbaar zijn. Meer dan 30.000 euro, wauw. Daar krijg je toch een kerstgevoel van. December is magic, Kate Bush. December will magic again. Tickle the skin to the crows breathe. Sing this white Christmas. He makes you Vinger in de lucht voor Faithless en We Come One... die kwam van de aanvrager Akke van der Weijden uit Nieuwegein. Die vraagt ieder jaar dit nummer aan, schrijft erbij... Eh, omdat heel Nederland één woord won door Serious Request. Ook nog uh, December Will Be Magic Again van uh, Kate Bush... en die kwam van onder andere Ruud Heijmans voor 50 euro. Sneeuw of geen sneeuw, met dit nummer kun je gewoon helemaal wegdromen. Waanzinnig dat jullie het elk jaar weer doen, top, zegt Ruud. En uh, Alice heeft het ook nog over de magische actie Serious Request... 3fm.nl plaat of bel 0909-1336-0909-1336. Misschien wel de makkelijkste manier om een plaat aan te vragen. En daarmee kinderen te redden van de dood aan diarree. 3FM. Serious request. The Playboys. Nou, dus in Nederland heb je natuurlijk gewoon de mogelijkheid om lekker naar de wc te gaan. Maar op heel veel plekken in de wereld is dat niet mogelijk. En uh, ja, dan wordt het heel onhygiënisch en daardoor kun je zomaar diarree krijgen, cholera oplopen uh, en daaraan overlijden. In Nederland uh, genoeg wc's te bekennen. Ja, dan kun je er ook altijd een kwartje voor vragen of misschien soms wel meer. De Playboys waar de Wijnand zijn deze week onderweg. Goedemorgen jongens. Uh, goedemiddag is het inmiddels. Hoe is het? Ja, goedemiddag Paul. We gaan heerlijk. We zijn, we zijn alweer onderweg. 3fn.nl, toiletten kun je je aanmelden als jij een toilet hebt op een bijzondere locatie. Maar dat kan ook gewoon thuis zijn, op de sportclub, op het werk. En op dit moment zijn we aanbeland in jouw stadje Paul, Amsterdam. Oh, leuk. We gaan nog Nederland door met de Playboys. Gaan naar de Play in jouw... Ja, Barend is er ook bij, maar helaas Barret heeft zijn vluchtje er niet in gestopt. Dus die staat eindeloos mooi En een goede de morgen. Ja, de Goedemorgen. Uh, waar zijn we? Leg even precies uit wat je hier aan het doen bent. Jullie uh, zijn op het Damrak in uh, Amsterdam aangekomen. Uh, we organiseren hier van, 12 november, uh, van 21 november tot en met 12 januari de Wintermarkt. En het is uh, heel gezellig zoals jullie uh, nu al kunnen zien. Nou ja, uh, gezellig. Uh, je ruikt de geur van poffertjes. Uh, we hebben kersttalletjes. Uh, de kerstballen kun je kopen hier De kerstbomen de mutsen, de winterattributen. Als je kijkt naar de een beetje de sfeer hier, hè? wat voor mensen lopen hier nou? Nou ja, het is gewoon een familiepubliek Het, zijn, het is, en het Amsterdamse publiek en het zijn natuurlijk heel veel toeristen. Ja, je kunt zeggen dat deze straat echt heel Europa loopt. Hé, hey, en waarom organiseer je dit? Nou, omdat wij zelf ook andere evenementen hier in Amsterdam organiseren. We organiseren onder andere de kermis twee keer per jaar op de Dam. En dat leek ons een heel goed idee om een gat op te vullen wat er in Amsterdam niet was. En dat is het organiseren van de wintermarkt. Dat is je goed gelukt, Spilman, Moet je nou eens om je heen kijken. Een en al gezelligheid, de kerst begint een beetje te leven. En je weet het, ga je naar een kerstmarkt, ga je ergens naartoe uh, waar je gewoon de hele dag wil lopen. Dan wil je zo nu en dan ook even naar de play. Zo is het. En je weet het. Ga... Mee. Uh, ik zie hier een fantastisch sokje staan, speelman, heb je het toilet al een beetje gespecteerd? Dit is schoon hier, dit is schoon en nou. natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door de playboys. Er kan hier ook uh, een snoepje gehaald worden, een mintje, na toiletgebruik. En er wordt al gul gegeven. De kerstman die staat al klaar. Meneer de kerstman? Ja, goedemiddag. U moet ook naar de wc, hè?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 God, er wordt gewoon weer 50 euro betaald voor WC. Dit is ongelooflijk. We, we blijven de hele dag in Amsterdam, want 50 euro per keer dat iemand naar het toilet gaat. Dat is lekker verdienen, Paul. Nou, dat kun je wel zeggen. Zeg. Ongelofelijk. is het een keer wat anders dan uh, beeldklassen daar. Ja, ik denk dat die kerstman er wel gebruik van gaat maken zoals hij er nu uitziet met zijn 200 euro. Uh, jongens. Maar jongens, doe je liet, nou, even voor de goede orde. Doe jullie nou echt zelf dat uh, schoonmaken? We me Ja, tuurlijk. We zijn wel ah, wel. de snoepjes ook. We hebben bijvoorbeeld gisteren ook in, uh, in, uh, in uh, uh, Bunschoten Spakenburg gestaan. Ja. Daar zijn we heel druk geweest met alle sponsjes, met uh, toiletpapier Het wordt allemaal netjes aangevuld. Dus, hey, we hebben bloemetjes hier staan. Niks er lekkerder is dan op de kerstmarkt in Amsterdam naar de wc gaan, bouwen. respect. Goed dat jullie bezig zijn. Barend en Wijnand, de Playboys van de IFM die geld binnenhalen. En deze is van Brechtje, van Fred en ook van Stefanie. Bij elkaar 45 euro gedoneerd voor Kim en Band and Break. Blij van, van deze muziek. De XX en Island hoor En wat ik ook blij van word, is wat er bij de brievenbus staat. Hallo dames, wie zijn jullie? Wij zijn van Maasbouwcollege Maas in Wijchen en wij komen dit fantastische bedrag afleveren. Het is echt een fantastische bedrag. Als je de televisie zit te kijken dan kun je het al in beeld zien, maar voor de radio ik hou het heel even spannend. Want Vertel even wat jullie gedaan hebben. Nou wij hebben drie leraren en die wij zijn ook opgesloten in het glashuis. Oh, Jullie hebben de leraren opgesloten? Ja. Je hoort heel veel andersom, dat leerlingen juist lang zitten, maar de leraren is opgesloten. Ja, en die hebben ook radio gemaakt en tv en zonder eten natuurlijk. Ja, hoe lang hebben ze dat gedaan? Um, van maandag tot donderdagmiddag. Zo, ik vind het wel pittig hoor. En was het een beetje om aan te horen, die radio? Ja, tuurlijk. Altijd. Oh, je wil een goed cijfer halen. Ja. ja, snap ik. Maar echt een hele mooie actie. En wat hebben jullie dan gedaan? Want ja. Geld opgehaald. We hebben zelf ook serieus scheidbandjes gemaakt. Deze. Serieus strijkbandjes. Serieus scheidbandjes. Scheidbandjes. Scheidbandjes. scheidbandjes. Sch ik had er nog niet van gehoord, de En die hebben we ook in de brievenbus gedaan. Die liggen ja. nou ook bij jullie. Ja, ik zal lekker ruiken. Ik, ik rook al zoiets inderdaad. Uh, maar die kun je omdoen hè, dat scheidbandje ja, dan. Ja, kun je omdoen. Ja, ja. ja. heel goed. En, en dat heeft echt heel veel geld opgeleverd. Ja, maar natuurlijk. Echt en, heel veel geld. Ja. En gewoon uh, leerlingen die hebben veel acties gevoerd. En die kwamen dan in ons glaashuis kwamen die ons ook afleveren en uh, Fantastisch. Ja, dan is dit het bedrag uitgekomen. Het Maaswaal College uit Wiegen, daar komen jullie vandaan en ja. het bedrag, ik lees het voor, het is ongelooflijk, 27.465 euro! Yeah. Wow, laat je like horen, het Maaswaal College! En welk liedje mag ik opzetten daarvoor? Nou, welk liedje zullen we doen? Uh, uh, timber. timber Timber, Kesha. Kesha en Pitbull, komt eraan hoor!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 je vrienden, we leven een wild weekend in de hilarische feelgood comedy van deze kerst. I love it. Michael Douglas, Kevin Kline, Morgan Freeman en Robert De Niro. Last Vegas, nu in de Bioscoop. Sinds Boogie geholpen is, eet hij ook de bak van Boogie leeg. Is dat normaal? Ja. Na een castratie of sterilisatie gaan honden vaak meer eten, terwijl ze juist minder nodig hebben.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 Probeer vanavond eens Maggi Braatstomen. Doe de kip in de braadzak. Check, zonder boter of olie. Oh, die kan terug. De kruidenmix erbij. Mix. 60 minuten in de oven. En hopla, heerlijk malse kip. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi Braatstomen. Kip Provensaal, knoflook, paprika, honing of piripiri. Zoek je nog een mooie partyoutfit? Shop je feestkleding bij weekend.nl, Dan heb je het voor de feestdagen in huis.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 Dit is het nieuws van 1 uur. Deventer maakt de schade op. Goedemiddag, ik ben Bart Jan Kuhne. NOS om 3. De tientallen bewoners van de binnenstad van Deventer. die vanochtend hun huis uit moesten vanwege een grote brand. kunnen later vandaag weer naar huis. Dat verwacht de burgemeester. De brand ontstond vanochtend in een grillroom en sloeg daarna over. De brandweer is er nog steeds druk mee, zegt onze verslaggever. De wagens, bluswagens en hoogwerkers die staan er nog in twee nauwe straatjes... waar ze maar net in passen. Er zijn ook inspecties bezig. Er wordt gekeken of er inderdaad niemand meer in die panden zat. En ook een bouwkundige inspectie is begonnen van de panden. Bijvoorbeeld de gevels tegenover. Er wordt gekeken of die niet te veel beschadigd zijn. En uh, dat is ook van uh, belang voor de bewoners... want dat zal ook mede bepalen wanneer die terug kunnen. Drie historische panden in de binnenstad van Dees zijn door de brand onbewoonbaar verklaard. In die panden zaten zo'n 10 appartementen... waar in totaal 20 mensen woonden. Voor hen wordt nu gezocht naar andere woonruimte. Het ROC West-Brabant moet een leerling van 16 weer toelaten... die het computernetwerk van de school heeft platgelegd. Hij mag daarvoor helemaal niet geschorst worden, heeft de rechter bepaald. In september konden leerlingen wekenlang geen gebruik maken van het netwerk... door zogeheten deedels aanvallen. De jongen gaf toe dat hij daar verantwoordelijk voor was... maar zei daarbij dat hij de kwetsbaarheid van het netwerk wilde testen... Volgens de rechter staat ook helemaal niet vast... dat het netwerk is verstoord door de aanvallen van de jongen. Bij een moskee in Geleen zijn vanochtend twee varkenskoppen gevonden. Eén was aan een hek vastgebonden en een ander was op het trein gegooid. En dat is niet onschuldig, zegt de politie. We hebben de zaak in onderzoek, we nemen het toch wel redelijk hoog op... want uh, het is een vorm van belediging uh, die niet getolereerd kan worden. Dus we zijn op zoek naar getuigen, mensen die iets gezien of gehoord hebben... die uh, zouden we heel fijn vinden als ze met ons contact willen opnemen. De moskee verhuist binnenkort naar dit nieuwe terrein. Omwonenden hebben daar bezwaar tegen, meldt de Limburgse omroep L1. Ze zijn bang voor parkeeroverlast. Het bestuur van de moskee in Geleen heeft aangifte gedaan. Kort nieuws. Van alle provincies is Drenthe het zwaarst getroffen door de economische crisis die in 2008 begon. Komt volgens het CBS doordat zowel de industrie als de overheid voor zijn gekrompen in die provincie. Brabant komt er het beste van af. Een dag nadat Poetin bekend maakte dat hij de oliemagnaat Michael Khodorkovsky... gratis zou verlenen, heeft de Russische pre president zijn handtekening al gezet. Westerse waarnemers in Moskou denken dat Poetin met een charme-offensief bezig is... vanwege de Olympische Spelen in Sochi. De scheiding wordt mogelijk nog duurder als je ook samen een huis hebt gekocht. Bij het einde van je huwelijk moet degene die in het huis blijft wonen... nog meer aflossen op de hypotheek. De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis waarschuwen hiervoor. En op de A2 bij Eindhoven zijn twee mannen van de weg gehaald... die 150 kilo kat in hun busje hadden liggen. Ze wilden de politie nog wijsmaken dat het om kerstversiering ging... maar daar trapte de agenten niet in. Het weer dan. Er zijn een flinke perioden met zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanavond blijft het droog... en komt het af tot een graad of 4. En dat was het. Maar er is nog veel meer op op 3nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Awb Verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge, 3 kilometer. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. De rijstroken zijn weer vrij. KPN heeft nu KPN compleet. Dat is een combinatie van alles in één thuis en mobiel. En het levert ook nog eens heel veel voordelen op.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 Evenals Life Itself. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Verzeker je voor 62,25 euro. Ga naar andersorg.nl en stap over. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl.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 Die zegt, een half jaar geleden is mijn vader getroffen door een hersenbloeding. Zijn leven is enorm veranderd hierdoor. En mijn vader en ik zijn twee handen op één buik. En hij is een enorme vechter, een doorzetter. Daar heb ik bewondering voor. Hij gaat ervoor. En ik samen met hem in deze moeilijke tijd. Ja, en deze actie gaat ook over doorzetters. En we doen het voor mensen die helemaal niet de beschikking hebben over medische apparatuur. Zodat in andere landen, nou ja, mijn vader helemaal, als hij daar geleefd zou hebben, helemaal niet geholpen zou kunnen worden. Keep your head up. 25 euro, Simone van Duiswijk. Lotte wil dat ook graag horen en Hanneke ook. 3FM Serious Request vanuit Leeuwarden. En hij is weer wakker, inmiddels. Koen, Het is goedemiddag natuurlijk, maar je hebt een lange nachtshift gehad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen ja. voor jou inderdaad. Hoe is het? Ja, wel goed. Mooi. Nee, ja, zeker wel goed. Ik ben rond een uurtje, wat was het, 7 uur of zo. Ben ik uh, gaan slapen. En uh, wel even lekker rustig gelegen of zo. Ja, nee, echt fijn. En het is heel leuk om weer wakker te worden en te zien dat het mooi weer is. Dat het hartstikke druk is. En ja, mooi. Is dat, uh, lieve kaarten ja, door de briefbus komen. Ja, ja. Ik ja. voel me top. Ja, heel goed. Beetje honger alleen, hè? Ja, dat de honger, ja, heb je dat in de ochtend ook wel? We hè, wij hebben net ik... eieren met spek gehad, trouwens, Giel en ik. Ah, nee, ja. Oh, ja, ja. Oké, okay. ja. Nee, is goed, joh. Ja, nee, Dat snapje was <laughs> wel heel leuk. Maar ja, je lag nog te slapen, we wilden je niet wakker nee, maken. snap het, joh. Ja, Nee, alle oh, begrip oh, natuurlijk. Zo is Ik ga eens even kijken wie er aan de lijn hangt. Dit gaat geen teleurstelling zijn. Het is er, Ed de Leur. Ja, dat klopt. Daar ben ik. En daar kom je niet vandaan, maar zo heet je gewoon. Nee, daar kom ik inderdaad niet vandaan. Dat is van mijn naam. Ik kom er nee, wel vandaan trouwens, ik, Ed de Leur. Ik ben geboren in Ed de Leur. Is dat ja, grappig? Ja, dat heb ik wel eens voor het jaar. Klopt. Uh, Ed de Leur. Uh, waar kom je dan wel vandaan? Uh, ik woon in Doesburg. Doesburg. En geboren te Amsterdam. Oké. Okay. En je wil graag een plaat aanvragen voor 3FM Series Request. Wat mag dat zijn? Um, ik wil graag One Fish Ian van Queen. Maak je nou echt een grapje over een vis? Ja, ja het is een grapje over een vis. Ja, Hij uh, is heel slecht, mijn ja, excuses is ja, daarvoor. Nee, maar niet uit, hoor. Ik, ik vind het grappig, ik hou Hij van het is, vis. De, de, de plaat is betaald vanuit de vispot van de afdeling software van Story Doetincham. Wij hebben daar een vispot. En uh, vanuit die pot hebben wij nou een donatie gedaan aan jullie uh, fantastische doel. Op die manier is het een grapje? Oh, oké, okay. Daar is een eten gelijk. Oh, ja, oh nee, goed dat ik hem even uitlegt dan. De vispot, en daar stoppen jullie gewoon geld in? Uh... Ja, ja. Nou, dat En ik. En we, alle vrijdag halen we daar een fietsje van. En van de opbrengst van alle spaarkaarten is een donatie gedaan aan jullie doel. Nou, heel gaaf. En dat is hoeveel euro dan Ed? Uh, 40 euro. 40 euro voor Serious Rico. Ja. Dankjewel voor deze plaat. Ik vind hem heel hartstikke leuk. Oké, okay, zet hem op allemaal hè? Jo, ja, dankjewel. dankjewel. Oké, okay, geweldig. Queen. and one This you. Montreal, en dan Being Alone at Christmas, Just a Flirt, hoorde je, en die kwam in dit geval binnen via uh, onder andere de telefoon, Suzanne Daghert, die wilde me graag horen, uh, ze wil graag het meisje van het oosten horen, maar die staat er niet bij, qua uh, keuze dan menu, uh, je kunt het gewoon invullen hoor, dat is zeer zeker wel, 3 vnnl slash plaat, 0909-1336, dat is ook een goede plek om telefonisch, nou zegt gaat de telefoon weer uh, intern, om telefonisch een plaat aan te vragen, 0909-1336, Neem hem dan maar gewoon even op. Uh, met Paul, 3FM, Goedemiddag. Met Arjan Buurman. Arjan Buurman, die naam heb ik wel eens eerder gehoord. Van die... de Ster. Van de Ster, ja ja, inderdaad. Ik heb je al eens eerder al het telefoon gehad, ook nu weet ja, ik inderdaad. Ja, dat klopt, het is een neuken, eigenlijk wel bovenop een traditie inmiddels. Ja, inderdaad, inderdaad. Want uh, afgelopen jaren, en ik weet dan ook van gisteren uh, dat de opbrengst van het uh, Gouden Loeki Gala... Gaat naar Serious Request, al die sms'jes die jullie binnen hebben gekregen Klopt, natuurlijk. Ja. Ja, dat doen we ieder jaar. Ja. En uh, ja, zo dragen we ook uh, weer een steentje ja. bij. En eigenlijk dragen zo uh, nou, alle reclameliefhebbers van Nederland weer een steentje bij. Ja, want die heb je gewoon hoor, die bestaande reclameliefhebbers. Zo is het. Er, er zijn, er zijn hele... heel veel reclameliefhebbers. Ja, en uh, dat is maar goed ook. Want die reclames die zorgen er weer voor dat jullie allemaal mooie programma's kunnen maken. Zo is het, zo is het. En uh, hoe was het gisteravond, hoe was de sfeer? Ja, de sfeer was goed. Het was een, uh, een hele volle westergasfabriek, een de gashouder. En uh, het, was een, uh, het was een feest, het was een spannende strijd. Olly van ASR heeft gewonnen. Ja, en, uh, dat is, hoe, hoe gaat die ook alweer? Dat is die uh, met Giovanni speelt daarin. Met Giovanni en dat kleine knuffelbeetje wat eigenlijk een hele grote olifant is. En uh, waarmee ze ook nog Diergaarde Blijdorp uh, sponsoren. Dus uh, ja, die heeft, uh, heeft hoge ogen gegooid bij het Nederlandse uh, kijkerspubliek. Ja, leuk. dieren doen het altijd goed natuurlijk. Ook op YouTube zie je dat in andere filmpjes altijd. Dus dat, uh, dat, ja, is goed, ja. dat klopt. Dieren en kinderen scoren ook hoog. Ook oh, ja. goed. Even als humor. Ja. ja, nou ja, kinderen scoren bij ons het allerhoogste in dit geval. Want we halen natuurlijk geld precies. op Precies. Voor, voor de kinderen die het zo hard nodig hebben. Die sterven aan uh, diarree. Ik ben heel benieuwd. Is er, is er goed gestemd gisteravond, Arjaan? Er is goed gestemd. En ik kan jullie vertellen dat we 11.000 euro gaan overmaken. 11.000 op die manier bijdragen aan uh, jullie mooie doel. Ah, fantastisch. 11.000 euro namens de ster. Super bedankt voor, uh, voor dit prachtige bedrag, uh, Ariaan. Heel graag gedaan. Je moet eigenlijk alle kijkers en stemmers uh, bedanken. En ik uh, wil jullie uh, namens alle collega's van Ster heel veel succes wensen... met weer deze geweldige actie. Hou vol en uh, nou, hou heel veel op, zou ik zeggen. Ja, daar zijn we druk mee bezig. Dank je wel voor dit mooie bedrag. 11.000 euro van Ariaan namens Ster. We gaan er nu even tussenuit. Tot ziens. Doei, tot ziens. Voor een plaatje gelukkig, hoor. California.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 En Dr. Dre, California Love. Typisch gevalletje van echte liefde zie ik hier voorbij komen. Mijn lieve vriend is gek op dit nummer en ik op hem, dus <tacht> zegt Nicky, mooi. 3FM, Serious Request. Als het maar geld op blijft, 10 euro is er binnengekomen van haar in ieder geval... ...en ook nog van Pascal, komt de 10 euro voor de... Tupac en Dr. Dre, California Love. Grote bedragen, kleine bedragen, alles is welkom voor 3FM, Serious Request. Ik zie een hele groep dames bij de brievenbus staan. Hallo. Hallo, wie ben je? Wie zijn jullie? Uh, wij zijn van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden. Oké, okay, uit de buurt. Ja, ja. En uh, jullie hebben een, uh, een bedrag opgehaald, en uh, dat heeft een bijzondere reden, of niet? Ja, um, wij hebben namelijk anderhalf jaar geleden een leraar verloren bij ons op school. En hij zong altijd, en hij danste, en hij stond altijd op tafel. Oh, echt? Ja. Het was, omdat hij altijd zo aanwezig is, is het nu echt zo'n groot gemis. Ja. Vleeselijk. En um, wij hebben toen een soort ceremonie gehad, en toen werd het liedje Thank you for the music gespeeld, en dat heeft ongeveer de hele school toen meegezongen. Prachtig, ja. En toen had Danielle hier een idee namelijk dat het uh, heel mooi zou zijn als wij een liedje konden aanvragen en dan namelijk dit liedje en toen we, uh, met, uh, zijn we langs de klasse geweest en we hebben mensen gevraagd zouden jullie een kleine donatie willen geven en het was gewoon geweldig om te zien dat iedereen, gewoon, als we de naam noemden van onze leraar dat ze daar gelijk ja. een portemonnee kwamen. Want, want hoe heet de leraar? speech, maar en voor hem dan dit liedje, Thank you for the music. Ja. ja. En hoeveel euro hebben jullie opgehaald? 304 euro en 25 cent. Nou, fantastisch. Wat een mooi bedrag. En wat, wat super lief dat jullie dit doen. Echt heel mooi. Dus meneer Prinspa, thank you for the music. Nou, ja. we gaan hem zeker draaien. Dankjewel, dankjewel voor deze mooie record. Ja. Heel erg bedankt dat we mochten praten. Nou, nee. <laughs> bedankt, zo is het niet. Bedankt dat jullie geld opgehaald hebben. Zo is het, zo is het. En ook dank voor H. Wobbes uit Roden.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 Or how can I explain That you're the best I ever had And I'm trying not to get stuck in my head But I've read that No sign.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 van een girl hoorde je met Best I Ever Had. Er zijn al best wel beste dingen gebeurd deze ochtend. Als ik er zo over nadenk van die paar uurtjes dat ik nu radio gemaakt heb sinds tien uur vanochtend. Uh, ik, ik kan het me al bijna niet herinneren. En gelukkig is er dan in Hilversum Jim Voorwald die een update heeft en precies onthouden heeft en opgeschreven en uiteindelijk de fragmenten erbij gezocht heeft wat er gebeurd is deze ochtend. Jim, goedemorgen. Middag. Goeiemiddag. 3FM. Serious Request. Update. Inderdaad, de hoogtepunten die hoor je nu in deze update. Uh, vanochtend bijvoorbeeld Timur Perlin die was in het MCL-ziekenhuis in Leeuwarden. Daar werden, werden verschillende acties gehouden om geld op te halen voor het Rode Kruis. Ze werden er onder andere wc-rollen verkocht. Kerts, kerstmutsen gebreid en verkocht. Goeiemorgen. En de ziekenhuisomroep 3 die draait ook platen voor donaties. Niet gek dus dat Timur meteen een patiënt vond die haar favoriete nummer wil horen. Hier is zo, mevrouw. Dat is mevrouw Kersties. U bent... Ik...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 Ik wou graag aanvragen: Thank God, it is Christmas. Wie? Thank God, it is Christmas. Ah, Thank God, it's is Christmas. Van wie is die? Van Queen. Van Queen natuurlijk. Is dat die... Hoe oud bent u, mevrouw? Nou, uh. ik ben niet oud. Ik mag niet vragen. <laughs> ben ja. nog jonger dan Freddie Mercury in ieder geval? Ik ja, weet het wel. EO-presentator Bert van Leeuwen, bekend van onder andere Wat Weet Nederland en het familiediner, belde met het glazen huis om iets gaafs voor de veiling aan te bieden. Dus wat ik op de veiling uh, neerzet, en als het goed is heb ik dat al uh, gedaan nu, uh, wordt er aangeboden een familiediner in een heel goed restaurant, een ah. van de betere restaurants waar ik geweest ben. En je gaat niet de menukaart voorlezen nu, hoop ik, hè? Nee, het is een goed restaurant in Rijswijk, uh, bij Den Haag, oh, uh, voor even. vier personen. Ja. En, en ik, als mensen het leuk vinden, schrijf ik zelf absoluut aan. Als ze zeggen, joh, die, die van Leeuwen hoeven we er niet bij te hebben. Nee. Kijk, het mag ook zonder mij. Dus bieden snel op een bijzonder familiediner of andere vette items. Dat kan allemaal via 3fm.nl slash veiling. Klaas van Kruistum reist door heel Nederland om te helpen met verschillende acties die opgezet worden om 3FM Sears Request te steunen. Hij was in het dorp Nederasselt waar een groep van kinderen zichzelf 24 uur lang op lieten sluiten in een klaslokaal. Klaas maakte zelf het lokaal open en sprak met de initiatiefneemster Floor en maakte bekend wat deze actie opgeleverd heeft. Want het is helemaal vanuit de kinderen georganiseerd dit hè? Ja. Waarom?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 Wat een geld hier! 3FM. Serious Request. Update. En tot zover deze Serious Request update. Over een paar uur is er we weer een nieuwe en gaan voor meer fragmenten naar 3FM.nl. Terug naar het glazen huis met Paul. Dankjewel Jim voor deze mooie update. Voor te horen wat er allemaal gebeurd is deze ochtend. Tijd om te kijken hoe het is op de weg. John Bakker, jij weet precies wat er aan de hand is. Hè? Ja, er is heel wat aan de hand eigenlijk. Een flinke lijst met files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Na een ongeluk bij Muiden 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een stukje verderop bij 1 nog eens 3 kilometer. En na een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen 2 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht bij Knopente Hocht 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen knooppunt Koenplein en Westpoort, 2 kilometer. Op de A16, vanuit Breda naar Rotterdam, staat een auto in brand bij Randweg Dordrecht. Daar staat 6 kilometer file. De rechter ook is daar dicht. Op de A20, vanuit Hoek van Holland naar Gouda, bij knooppunt Terbrechtseplein, drie kilometer. Verderop bij Moordrecht, nog eens 5 kilometer. En de N34 Hardenberg-Emme is in beide richtingen bij Koevoorde afgesloten. De oorzaak is een aanrijding. Weet je nou toch een beetje emotioneel zo, uh, John? Ja, dat kom. krijg je op de, de laatste vrijdag zo'n beetje dat je aan het werk bent uh, van het jaar. Ja, toch richting de kerstdagen, hè? Ja, dat is wel kunnen. Ja, ja, ja. Dank je wel, John. En uh, van deze John zometeen naar een andere John. En daar weet jij dan weer alles van, Leni. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want uh, zit jij al een beetje in de kerststemming? Ja, natuurlijk. Ja, maar hoe ziet het eruit bij jou thuis dan? Gezellig. een groot kerstdorp, grote kerstbomen en helemaal in kerstfeer. Oh, heb je echt ook allemaal van die, van die huisjes en zo, lampjes, dingetjes? Ja, heel gezellig, ja. Oh, lekker. En, en wat ga je dan doen met de kerstdagen? Gewoon gezellig thuis met de kinderen. Allerleukste familie bij elkaar, toch? Dat is wat je ja, wil. Ja, lekker uh... rustig. Hè? Lekker. Nou, met de kinderen erbij, ja, rustig. Ja, lekker. Ja hoor, gewoon lekker met z'n viertjes. Je wil graag een uh, plaat horen voor, uh, voor het Rode Kruis. En uh, ja. hoeveel euro levert het op? 50 euro. 50 euro, wauw, mooi bedrag. Ja. Uh, dan fluister ik nog even naar jou. Merry Christmas, Leni. En dan komt hij eraan. Happy Christmas, Kelko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. And what have you done? De Cupido wilde hem graag horen. Nou, ze stilt me hart, hoor, deze Cupido. Omdat Paul dit vast wel kan waarderen. Ja, zeker. Dank mannen van het feestje. Ja, een feestje. Feestje, feestje. Ik hoop dat we een feest kunnen vieren op kerstavond, inderdaad, uiteindelijk. Churches, live. Kom uit van Irene, ook van Ronald, van uh, Wouter Enders en uh, André Koning uit Maar Gewoon goed, zegt hij. En zo is het. 3FM. Serious request. Kom in actie. Onze DJ's zijn in het land op pad om verslag te doen van acties. Sterk nog. In Friesland is Timor deze hele week te vinden. Uh, Timor, waar ben je nu? Ja, koeien mitje, vanuit Haans. Dat is Harlingen, Paul, Rabbering. Ik een heel mooi oud stadje. En uh, ik zit uh, boven de uh, uh, biologische winkel. Daar is een yoga studio. En daarom praat ik natuurlijk dus wat zachtjes. Want er zitten hier een stuk of dertig mensen de zonne goed te doen. Allemaal op blote voeten en op matjes. Adem uit. Adem uit, hoor ik net. Dat is een yogalerares Leentje. Ik ga even haar wat vragen. Hallo? 108 zonder goed te doen ze. Leentje, je wou even ja. wat zentijd, hoorde ik. <laughs> Jazeker. Dat is wel een coole actie, toch? 108 zonder goed. Uh, uh, hoe gaat het in zijn werk? Links. Ik <laughs> moet even ondertussen lesgeven, hoor. En nou, we gaan dus 108 zonnegroeten doen. Of die zijn we mee begonnen. We zijn geloof ik al bij 17 of 18, dus nog maar net begonnen. Maar uh, het gaat goed. We zitten er lekker in. We worden al lekker warm. De, de kinderen daar in het hoekje, want er zit iemand op een gitaar een ja. mooie mantra. Ja, ja, ja, ja. Die houden het bij hoeveel zongen. Ja, die tellen. Ja, dat is heel belangrijk, want uh, hoeveel... Nee, ze, nee. nee. Ja. En wat is een zonnegroet precies? Dat is een serie van twaalf houdingen, nee, een klassieke of een klassieke uh, serie uit de uh, yoga. Heel veel yoga uh, stijlen komt deze voor. En het is een goede opwarming. We zijn namelijk nu echt heel lekker warm al. En het is heel goed om je lichaam helemaal op te warmen. Je krijgt er veel energie van. En, uh, en zeker in de ochtend, hè. Dan uh, is het het beste. De zonnegoed. Nou, ik ga ze even hier vragen, ja. hoe het, want het is ga ik door. Ja, ja, ja, ja. Ik zie alleen maar rode koppen hier. En er zitten echt twintig man hier. Nou, wel meer, 40, maar dat hoor je niet. We zijn allemaal heel, heel goed bezig. Hoeveel, hoeveel krijg jij per zonnegoed? Oh, van verschillende mensen. Ja? Mijn zoon die sponsort 5 cent 5 cent per, zonder... per zonder groet. mijn vriend 50 cent en mijn moeder 10 cent. Het gaat aardig. En zelf uh, 50 euro. Wie laat nou de meeste scheten hier? <lacht> <lacht> nou, ik kan beter vragen wie haalt de meeste euro's op. Sorry, verkeerde vraag natuurlijk, dat mag je ook helemaal niet stellen bij yoga. Ik ga dan toch maar eens eventjes meedoen. Uh, misschien moet ik het even aan Daina vragen. Daina, wat is het truc? De truc is om uh, 108 zonder groeten te doen. Ja, maar wat is de truc? Hoe moet ik het doen? Hoe je het moet doen. Als je mee gaat kijken naar Leentje, dan uh, gaat het vanzelf. Ga het proberen. Daar gaan we. En dan gaan ze omhoog. En dan gaan we de handen bij elkaar. En gaan we gaan weer omhoog. En we gaan weer naar voren. Nou, het is allemaal heel rustgevend dit. Toch zien we gewoon allemaal rode koppen en ze zijn bezig voor Serious Request. En dat is het allermooiste natuurlijk. Heb je zelf ook een uh, actie? Je kan nog van alles doen, natuurlijk. Wat dacht je van uh, uh, langs de deuren gaan om flessen in te zamelen? Dat is ook kom in actie. Uh, vind je het leuk om mee te doen met Serious Request? Meld je actie dan aan op 3fm.nl slash kom in actie. En je weet het, ook hier in de yoga studio geldt... Oh, Butterbray en Green... Nog een keer, nog een keer. die moet even nog een keer doen. Knip. Ook in de yoga studio op blote voeten geldt. een en is waar dat net zitten kan, is geen op rechte vriend. Ah, oh, Timor. En wat zag je er sportief uit. Goed dat jij even meedeed. Het levert allemaal veel geld op voor Serious Request. De zonnegroetjes in de yoga studio. Ik zie shiny happy people hier als ik naar buiten kijk. Hoe is de sfeer in Leeuwarden? Oké... Okay. arme Sam. Arme Sam Stijnen. Hopelijk wordt hij snel beter. Hij is 11 jaar oud en uh, hij ligt bij zijn oma op bed. Hij is ziek. Hij wil heel graag deze plaat op de radio en dan is hij hopelijk heel snel weer beter. Graag draait voor je en dank voor het aanvragen. 10 euro Sam van jou en 25 euro kwam ook nog van Christiane Peperkamp voor. Natuurlijk het goede doel voor het Rode Kruis en ook een beetje voor de vriend Alexander. ...wie ook geld opgehaald hebben voor het Rode Kruis... ...zijn groene, groene mensjes hier voor de deur bij de dus Heel mooi uitgedost. Laat je eens even horen. Wie zijn jullie? En <tie> Leg even uit wie je bent. Nou, ik ben Kelly. En uh, wij met onze hele school hebben allemaal sponsors en acties uh, gedaan. En daaruit hebben we een eindbedrag. En het is de bedoeling dat u dan... Of, Oh, je hebt al bedacht wat ik ga doen? Ja, nee, prima. Nee, Leg oh, maar uit. Een van jullie. Ja. En dan, het is dus een puzzel en die moesten jullie dan oplossen. Nee, en dan... gek op puzzelen. Ik heb ook echt niks te doen deze week, maar hartstikke leuk. Uh, het is een andere hobby's, maar uh, dan toch, leuk een puzzel. Ja. Maar, en dan weten we welk bedrag het is. Ja. Nou, ontzettend leuk. Schijntje natuurlijk. Maar als het geld oplevert, doen we dat graag over die puzzel. Op welke school zijn jullie? Taborcollegedampte. taanbor Dante. Ik begrijp dus dat je geen bedrag gaat noemen nog? Nee, nog niet. Nog niet. Nou, heel leuk. Duw maar door de brievenbus heen, dan, dan lossen hey. we de puzzel op. Um, hij is achterom gegaan. Oh, oh echt waar? Ja. Nou, dan puzzelen we het, het wel koffertje. uit. Komt het helemaal is een koffertje. Goed. Het is een koffertje uiteindelijk. Nou, ontzettend bedankt al van het Taanborg College uit, uh, uit Hoorn. En het is echt heel veel geld. Oké. Okay. Nou, Je maakt het wel spannend hoor. Gelukkig houdt Koen van puzzelen, toch Koen? Hoe zat het ook alweer? Nou ah, ja, ik heb het koffertje gezien. Dat is echt best wel uh, dik. Dat past niet door de brievenbus. En ik denk dat uh, hoeveel, uit hoeveel stukjes... bestaat ja, dat is een <lacht> Hoe lang eigenlijk? zijn we hiermee bezig, dames? Ja. Ja, zo niet zo lang, hoor. Nee? Kunnen jullie hem nu doen? Ja, dat zit okay. er niet in, denk ik. Nou, tijdens het nieuws misschien wel even trouwens. Ja, we gaan, ja, we gaan het ons best doen. doen. Ja, goed. Het zijn vijf cijfers. Oké, okay. eh? ja, dat is wel een flink bedrag. Okay. Voor de komma. Nou, zodra de, die binnen is, gaan we hem leggen. Dank dat je er was. Superleuk. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Nog één minuut. Mooi pingel. Lekker. Oké. Okay. Kom op Wesley. Hangen. Woe, lekker hoor. Buitenkantje rechts. In de kruising. De Xbox 360 met FIFA 14. Tijdelijk vanaf 199 euro. Dichter bij echt voetbal kom je niet.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 Het is sale bij H&M. Dus we hebben een complete collectie superlage prijzen voor je. mini weggeef weggeefprijzen, bodemprijzen. Dus kom nu naar H&M en ontdek zelf welke koopjes het best bij jou passen. Want het is sale bij H&M. IZZ. Al vanaf 68,50 per maand. Kijk op izz.nl.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 Nog vier dagen, 50 euro kassakorting op uw zomervakantie naar Griekenland. Daarke. Dit is het nieuws van twee uur. Oud-neuroloog mag nooit meer werken als arts. Goedemiddag. NOS om drie. Ernst Janssen-Steur mag nooit meer werken als arts. Dat heeft het Medisch Tuchtcollege besloten. Vijf patiënten kregen onterechte diagnoses van hem te horen en starten een zaak.